En uh, misschien komen er nog meer mensen bij, je weet het, maar nooit. En uh, nou ja, e eerst even alle mededelingen. Uh, mocht je ons willen tippen, dan kan dat via uh, tipbitcoin.cash. Je kunt uh, de button daarvoor vinden op de website vrijedradio.com. En dan kan je met uh, uh, Bitcoin Cash of met Spice tokens... kun je kleine donaties doen... waarmee je een soort uh, ja, tekstberichten in de uitzending kunt uh, spammen, als het ware. Ja, dus... Uh, en je kunt natuurlijk uh, chatten, uh, we hebben live voor, voor de mensen die uh, in de livestream zitten. En ja, wat kun je, kan je allemaal nog meer doen? Uh, gewoon luisteren, dat kan ook, en kijken via de livestream. Maar dat uh, doe je waarschijnlijk ook al als je op de livestream zit. Uh, goed, um, ja, laten we beginnen met Goudskeel de bitcoins en de staatsschuldmeter. Ik zal ze even erbij halen. Ja, even kijken, hier is de website. We beginnen met de marihuana-index. Die staat op uh, 151.22 en je ziet dat hij zich... Op... Oh, jee. Yeah. Er komt wat binnen, jongens. Er kom, komt wat binnen. e hey, gulden EFL is de bitcoin van Nederland. <laughs> die zal wel van Yoshi zijn. <laughs> ja. Um, ja, de marihuana-index is gaan het herstellen. Die is weer naar bovenaan het krabbelen. En hebben we de staatsschuldmeter, die staat op 395,6 miljard in het rood. En dan komen we bij de, bij het, bij de olie. Is daar nog wat gebeurd? O, oh, die is een beetje gezakt. Oh, ja. 52 tot 33. Oké. er waren ook hele slechte economische cijfers uitgekomen allemaal. Hmm. Ja, gaf dat er bijna geen uh, productie was. Uh, 50 is dan gemiddeld en dat was al 47 geloof ik. En er uh, zitten er nog een paar landen nog veel dieper. Oké, okay. het goud. Goud is eventjes onder de 1500 geweest, maar komt nu weer terug naar 1513. Oké, okay. hoe was het trouwens met zilver gegaan? Want het was ook even booming, toch? Of, uh... Ja, zilver was een beetje een versterkte versie daarvan. Die was ook omhoog geknald en toen weer keihard omlaag geknald. En nu ook weer, uh, weer wat omhoog, 1766. Maar het is nog niet het oude niveau terug. Hij was natuurlijk B, even op laag gegaan. Ik weet niet of we dat de vorige keer besproken hebben, maar dat die, uh, die vet weer in heeft gegrepen. Om weer ergens uh, een hele hoop uh, ja, 50 miljard per dag bij te, of per maand bij te, jongen. Okay. Nee, per dag zelfs inderdaad. Uh, om, uh, om die rente tussen banken een beetje in de toom te houden. Ja, daar hadden we het vorige week inderdaad over gehad. Ja. ja. Een soort stealth QE. Ja, en dan komen we bij de Bitcoin. Wat heeft die allemaal gedaan? In de week was hij even onder de achtduizend dollar geknald en is toen weer omhoog geschoten, geloof ik. Ja. Ik denk dat bitcoin een nog sterkere beweging maakt dan zilver en een sterker dan goud. Daar een beetje hetzelfde patroon. Een duik naar beneden toe Ja, en inderdaad weer een herstelletje. Een paar dagen geleden inderdaad, helemaal... is hij in eurotjes naar de 7100 gegaan en toen weer omhoog geschoten naar de 7700. En nu zie je langzaam naar beneden aan het uh, gaan. Een beetje dezelfde beweging als bij zilver. Uh, ja. nou, het herstel is niet zo hoog als het, als het daarvoor was. Dat is uh, bij Bitcoin ook zo ding. Ja. ja, veel analisten verwachten dat hij nou nog, nog naar diepere dieptes gaat. Ja, het is door 200-daagse gemiddelde. Dat wordt over het algemeen niet gezien als een teken van een uh, sterke boelmarkt. Nou, ik had even een vraagje uh, of jij daar iets over mee had gekregen. Deze week was er een bitcoin cash blok gemined van meer dan een gigabyte had ik ergens gezien. Uh, ja, ja, ja, het zat een transactie in en die duurde 2,5 uur. Hoe zat dat dan precies? Ja, ze hebben één keer in het twee jaar hebben ze een uh, enorm blok. Dus volgens mij, zijn dat. ik, ik zit er niet zo diep in hoor, maar, maar dat, dat hebben ze één, twee keer in het jaar. Uh, deze keer was, die, uh, was het een Jukkel en de deed 2,5 uur over en mijn transactie op dat moment zat er ook in. En ik zat toen net van exchange naar exchange te doen. En dan ze, doen ze niet aan immediate confirmation. Maar dan uh, moeten, moeten, doen ze gewoon op uh, confirmatie van een confirmatie van een mining, zeg maar. Dus ik zat 2,5 uur te wachten tot mijn uh, transactie <laughs> op, uh, op die andere exchange was. Had je je arbitrage mogelijkheid nog wel te pakken? Uh, nou, ik wil inderdaad uh, naar een andere exchange sturen om daar uh, wat andere dingen te kopen, zeg maar. Ik was er nog wel op tijd hoor. Oké, dus, uh... oké. Okay, okay. uh -uh. Ik had al ergens begrepen dat het, dat, dat grote blok de, de chain in drie had gespleten. Omdat er sommigen die hadden wel geaccepteerd en anderen niet. Maar niet, ik dacht niet Bitcoin Cash, maar Bitcoin SV of zo. Kan dat? Oh, dat bedoel je. Ja, maar van, dat, is ook... uh, dat is van uh, die Craig uh, Wright, die uh, ja. fake toshi. Die hebben dan kennelijk ook één keer per jaar een hele grote groot blok. Zo, maar niet iedereen kon dat aan. Ja. ja. Heb je meegekregen mee dat hij nu een, een gerechtelijke uitspraak tegen zich heeft? Ja, ja, ja, ja. De rechter was niet zo gesommeerd van hem. Had hem een flink verlangst gegeven. Een uh... enorme boete toch? Hij, ja. moet, hij, hij moet een enorme bedrag betalen aan, aan die, uh, die ja. nabestaanden van... Uh, nou, het is dus zo: die Craig Wright zegt: Ik ben Satoshi Nakamoto. Maar Satoshi Nakamoto is waarschijnlijk een groep mensen ja. geweest. Nou, heeft die groep mensen dus ongeveer 1 miljoen bitcoins gemind in de begindagen van Bitcoin. Ja. En die Craig Wright zegt dus: Dat zijn mijn miljoen bitcoins. En nou zijn er mensen en die zeggen ja maar Craig, als jij zegt dat die van jou zijn, dan heb ik recht op een deel daarvan, want ik heb namelijk het bewijs dat ik dit en dit en dit ervoor gedaan heb. Dus een deel van die miljoen zijn van mij. En nou heeft de rechter gezegd die persoon die die Craig Wright aansprakelijk stelt, om het zo te zeggen, heeft gelijk. Dus Craig Wright die miljoen bitcoins, wij geloven allemaal dat jij Satoshi Nakamoto bent en dat die miljoen bitcoins van jou zijn. Maar dan dat moet je, je zelf. <laughs> ja, maar ik kan er niet bij, want we moeten allemaal hun sleutel toch daarvoor uh, gebruiken. Ja, het, het verhaal schijnt zo te zijn dat er uh, een uh, uh, multi-sig wallet is, dus dat er verschillende mensen uh, gegevens hebben die nodig is om die Bitcoin er vanaf te kunnen halen. Uh, ja, en dat moet nu gaan blijken of dat die mensen dus als ze hun informatie samenbrengen of dat ze dan die miljoen bitcoins kunnen bewegen. Dus wat dat betreft wordt het nog, uh, wordt het nog heel wat, want als die miljoen bitcoins ooit bewegen dan uh, is dat natuurlijk een gigant... Die munten die hebben nog nooit bewogen om het maar zo te zeggen. Dus als die ineens gaan bewegen dan heb je gewoon een inflatie van uh, nou, een gigantisch percentage wat aan munten wat er ineens bij komt. Uh -uh. Dus. Ja. 10% of zo, denk ik, of 5%. Of ja, zo, zo, ja, tussen de 5 en de 10%. Die er dan bij komt, in Op lang. zich ook weer niet zo gigantisch, natuurlijk. Dat is heel lang met goud ook gebruikelijk geweest, een paar procent. En de vergeleken met de fiat is nog niks. Ja, dat is zo. Hm? Dat is zo. Maar uh, uh, dit wordt dan wel. Uh, dit is dus tussen de 5 en de 10%. Um, en die, ja, ja, ja. Nou je kan zeggen van die andere bitcoins zijn er ook een hoop kwijt waarschijnlijk en, uh, en verloren gegaan. Dus het, zijn de het is waarschijnlijk een hoger percentage als ze in beweging komen. Ja, ja dat is, ja. ja. Nou ja, het punt is gewoon op het moment dat ze in beweging komen, dan zal het waarschijnlijk naar beneden gaan. Hè? Want dan gaan die mensen die dan ineens, stel dat jij 100.000 bitcoins ontvangt, nou dan zeg je toch van nou ik verkoop er even 10.000. Ja, eh. Je weet nooit. Ja, bijvoorbeeld, er zullen er dan gegarandeerd wat verkocht gaan worden. Ik zeker van die mensen die, dus die uh, de, uh, Craig Wright aanspreken op dat zij er een deel van hebben. Dan verwacht ik toch wel dat die mensen dat doen om ze te verkopen en om er lekker van uh, te gaan genieten. En ja, nee, je weet het nog nooit natuurlijk. Maar... Ja. Heel veel mensen zeggen dus ook, op dat moment, als dat zo is, dan heb je maar beter een hoop uh, Bitcoin SV. Want dan zal die er wel een uh, stevige peut tegenaan geven, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar hoezo, ik uh, bedoel, die Bitcoin houders, uh, als ze die, die Satoshi munten, die hebben ook gelijk Bitcoin Cash, Bitcoin uh, Core, uh, Bitcoin SV. Die hebben al die fork, uh, Ja. die kunnen het dan allemaal gaan splitsen dan. Dat is al gedaan. Die kunnen gewoon hun adres op dat moment inladen in, in alle wallets. En dan ja. ontvangen zij uh, ook alle vorken die erop zitten, inderdaad. Bitcoin, dan... Het kan best zijn dat uh, als, uh, als Greg White dat echt de Satoshi was, dan zou hij natuurlijk gelijk al zijn Bitcoin Core verkopen en al zijn Bitcoin Cash en zijn Bitcoin SV, waarschijnlijk houden dan. De... Ja precies, maar dat is ook wel een beetje aan de gang en dat zie je dus ook. Op het moment dat die Bitcoin SV op de markt kwam, werd daar gewoon keihard gedumpt naar 0,5 cent Bitcoin cent. En daarna wordt hij dan weer keihard gepumpt naar 3 cent per stuk. Ja, dat zijn extreme, extreme dingen, maar dat is dan in één week... Dat, uh, en dan, dan weet je gewoon, oh, dit is uh, Craig Wright die aan het uh, die oorlog aan het voeren is met, uh, met Roger Vur, weet je wel. En die zitten gewoon elkaar bitcoins heen en weer te smijten. Hmm. Dus ja, het gaat dan met, uh, met uh, een hoop tegelijk, met duizenden bitcoins. Hmm. Maar goed, joh, laten we beginnen met uh, het nieuws. Ik heb uh, we hebben hier wat berichten. Grapperhaus, maximum straf voor uh, aantal uh, delicten omhoog. Ja. Je hoorde dat uh, laatst bij een andere podcast. Ja, Daar stond ik wel even aan het kijken. Want een van die dingen die daarbij staat. Is uh, aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. De vrijheid van meningsuiting mag niet worden misbruikt. Om twee spalt in de samenleving te veroorzaken. Dus als jij iets zegt wat mogelijk tweespalt in de samenleving voor, kan veroorzaken, dan kan jij gewoon twee jaar naar de gevangenis gaan. Er zit een maximumstraf op van twee jaar. Zoiets als uh, meer of minder Marokkaan of zo? Ja, zoiets ja. Belasting mm -hmm. is diefstal. <laughs> Nog eentje. Ja. Ja, dit, dit kan werkelijk een gelegenheid zijn om iedereen die de gevangenis te gooien: wraakporno. Oh ja, dat ook ja. Wapenbezit voor vier naar acht jaar gevangenisstraf. Ja, deelname aan een criminele organisatie, dat is ook natuurlijk uh, heel vaag. Je kan alles een criminele organisatie loepen. Libertarische partij, misschien een criminele organisatie. Ja, die, die grapper houdt zelf met zijn ministerie van Justitie en Veiligheid. Het hinderen van hulpverleners. Nou, dat kan je natuurlijk, Als je in, in, de, in de weg van de politie staat, dan, uh, dan hinder jij een hulpverlening. Drie maanden. Nou, dat valt nog mee. <laughs> dat is nog het overwegen waard. Ja. Ja. kan je misschien nog een keer hondenlul noemen ja ja wel, zal ik het doen 1 maand of drie maand ja nou hondenlul ja, ja trouwens inderdaad, het seksueel beeld, beeldmateriaal staat expliciet bij denk aan wraakporno en stiekem filmen onder een rok dus het twee jaar gevangenisstraf voor het stiekem filmen onder een rok okay. nee je kent ze zo downloaden uit Rusland. Ja. Er zijn gelukkig nog landen waar het wel mag. <laughs> <laughs> maar goed, uh, ja... We... Dat wil ik ook niet zeggen, maar twee jaar ja. eerder er ervan is, man. Dat is, uh, je gaat twee jaar iemand opsluiten. Ja, het staat ik op die verhouding. Ik, ik, ik, ik heb gemoord. Ik heb uh, ben ik veel belasting ont ontdoken. <laughs> wat heb jij gedaan? Uh, ja, ik heb stiekem onder een rok gefilmd. <laughs> ja... In twee jaar gevangenis, dan word je minimaal zes keer verkracht door medegedetineerden. Ja. <laughs> staat al niet verhouding? Maar goed, vloekverbod in Molenlanden. Uh, je mag daar niet meer uh, ja, schelden en vloeken, hè? Ja, en dan staat hier vooral genoemd met ziektes. Hmm. Maar niet alleen is het voortaan uit de boze om in het openbaar, in de naam van God, vloeken te gebruiken. Dit is altijd subjectief, hè? Wanneer gebruik je die vloeken? Ja. Wordt ook specifiek ruw en onzedelijk taalgebruik in het uitschelden van burgers en hulpverleners met ziektes verboden? Ja. Bijvoorbeeld een kankerhond ofzo. dat zou dan waarschijnlijk niet meer, niet meer mogen. Maar de jullie in, uh, is zijn dit in de praktijk niet de hand te handhaven, omdat overtreders zich kunnen beroepen op de vrijheid van meningsuiting. In, de, in, in dit geval wordt, denk, wordt jou een hekel aan de vrijheid van meningsuiting aangepraat. Dat je denkt verdorie, die, die, die, je ziet zo'n ambulance medewerker voor je. Die probeert het leven van iemand te redden. En dan zie je daar iemand naast staan. Die hem voor kutmogel uitmaakt. En dan, dan, uh, dan voel je die haat opkomen. En dan zeg je waarom wordt er niks aan gedaan. En dan zegt de overheid dat komt door de, het beroep op de vrijheid van meningsuiting. Dus, nou, dan moeten we daar vanaf. Daar moeten we ogenblikkelijk vanaf van die vrijheid van meningsuiting. Want uh, dat kan zo niet langer. En dat zag je dus in het vorige bericht al. Dat... Je kunt je al niet meer beroepen op de vrijheid van meningsuiting, want Grapper House heeft ervoor gezorgd dat je eh, tweespalt kan veroorzaken in de samenleving met zo'n opmerking. En ja, dan ga je gewoon twee jaar gevangenis in. Er zit een grens aan de vrijheid van meningsuiting. Mierenneuker mag wel, hè? Er zit geen ziekte bij en er zit geen, geen god in, inderdaad. Ja, <laughs> ja mierenneuker is eigenlijk een. Uh... Een compliment hè, als je, dan moet je het op die manier uitleggen. Want dan zeg je, dat is iemand die op de details let. Die heel nauwkeurig te werk gaat. Ja, dat is een miri Is iemand met een micropenis die uh, hele kleine beestjes probeert te verkrachten? Dat, ja, ja, ik weet niet. Als je het zo uitlegt, dan kun je alsnog twee jaar de bak in, Johan. Uh, ja, ja, ja, ja, dat komt ook nog komt door de psychologische aandoening. Zo had ik het niet gezien, uh, heel achtbaard. Ja. Sluit mij maar op. Ja, nou ja, ja wat gegeven... er al staat, het is symbolisch, dus uh, het is allemaal onzin. Nee, maar ik denk dat we hier gaan het al, CDA en SGP, Christenunie worden hier genoemd. En dan, dan moet het natuurlijk afgezwakt worden. Van, nou, het heeft vertaal geen voet in de aarde, je maakt je geen zorgen, want het is, uh, zijn wel die rare christenen uiteindelijk. Maar, ik uh, bedoel, als jij uh, zegt uh, meer winnen moslims, dan komen die tanden echt wel naar voren. Ja. Dat, uh, dan, dan is het opeens niet zo wetgeving meer. De, dus die vrijheid van meningsuiting is echt niet zo'n goede bescherming zoals hier genoemd staat. Kijken, maar dan gaan we naar het volgende bericht toe. Even kijken hoor, wat een ziek idee. Eerst even alle cookie meldingen. Volgens mij moet ik daar een keer wat aan gaan doen: aan cookie meldingen. <laughs> ik ga, ik ga burgerlijke, aan burgerlijke ongehoorzaamheid doen met vrijdrajo.com. Ik, want wij hebben daar ook een kleine cookie-melding helemaal onderin. Ik ga hem gewoon stiekem mm -hmm. weghalen en dan kijken wat er gebeurt. Mm -hmm. ja. Eigenlijk moet je gewoon een browser hebben die altijd terugmeldt... ...ja, ja, cookies geaccepteerd. Ja, dat ja. ja, is misschien ook al een idee uh, van een browser uh, ontwikkelen... ...die uh, cookie-meldingen negeert. Ja. ja, die altijd zegt ja, ja, is oké. Okay ja, ja. Maar goed, uh, Limburg mag uh, ex-politici niet uh, meer uh, op grote schaal inuren. Het is wel op kleine schaal, maar... Uh... <laughs> ja, inderdaad. Oké, okay, het is er niet meer voor opdrachten en baantjes. Dat hmm. schrijft on Gren van Binnenlandse Zaken in een woensdag gepubliceerde brief, waarin ze antwoord geeft op kamervragen, want wat was er gebeurd? Natuurlijk, je weet al dat zoiets uh, gebeurd is, dan is het uh, uit de hand gelopen, en dan moet er ogenblikkelijk een, eigenlijk een eet gezworen worden, of een een, een eet afgelegd of een belofte gedaan of zo, want in juni bleek uit de onthulling van de NRC en de Limburg dat de provincie Limburg meer geld uitgeeft dan alle andere provincies tezamen aan het inuren van voormalige bestuurders en politie. Voor 31 mensen zou zo'n 2 miljoen euro zijn uitgetrokken voor 46 klusjes. Ja, dat is gewoon één grote boondoggel natuurlijk. Oh, je laat je gewoon inuren van de je de flut uh, commissie en... Uh, ...en je tankt het geld binnen. Ja, maar Ik bedoel, dat is toch gewoon... De, de stand, dat, is, ...dat is toch normaal eigenlijk? Dat uh, doen ze toch overal zo? Je ziet ja, maar ik denk dat bij, bij al deze ja, ja. dingen... is ...als je één provincie meer, meer doet... ...dan alle provincies bij elkaar... ...dat is gewoon net iets waar ze... ...op letten. Dan zeggen ze, ja, dat uh, eventjes... Uh, ...even te ver voor de troepen uitgelopen. Ik hoorde deze week op de radio... ...dat er weer drie commissies waren opgericht... Waar al, ...en drie maraaiën wie erin zitten... Dat mag dan wel, mm -hmm. <laughs> ja. Ja, maar het moet gewoon niet te ver afwijken van het gemiddelde, denk ik. Dat is het. Oké, okay. is dat nou gewoon een bulkpartij uh, politici ingeslagen? Misschien dat ze dan korting kregen of zo. <laughs> <laughs> ja, budget moet natuurlijk op. <laughs> Voor het einde van het jaar nog even snel een hoop geld uitgeven. Een hoop, ja, uh, Prinsjes, dus dat weet. komt eraan. Dus, uh, ja. ah, ze gaan natuurlijk kijken naar nou of de landelijke regels aangeschermd kunnen worden. Dan wordt natuurlijk weer een commissie en een raad van wijze mannen worden ingesteld. Die stelt, ja. daar zich daarover gaan buigen. En er zitten weer 31. Ze worden extern in. ingehuurd en enorme bedragen. Ja, <laughs> ja. Maar dit leidt er toch gewoon toe dat ze dan. Uh, die, dat ze, ja, ze gaan al die politici dan weer met een omweg inhuren of zo. Dus er wordt ja, een bureau ingehuurd waar dan weer politici, politicus bij zit of zo. Nee, ik denk dat ze gewoon moeten zorgen dat die andere provincies omhoog gaan in hun oh. bedragen. Dat ja. Limburg niet meer. Meer is dan allemaal bij elkaar. Dus, uh... Limburg was een uh, voorbeeld uh... voor de rest van Nederland. <laughs> ja, <laughs> Gidsland. <laughs> nou ja, goed, we gaan... Nee, Dan gaan we naar de impact. Ja, maar even naar de volgende, het volgende bericht. Uh, even kijken waar we waren. We waren hier uh, ook. Nou, Knapnieuwsbericht nieuwsbericht van nu.nl. Nee, deze is van de, de Telegraaf. Uh, oh. Even kijken 50.000 euro. Godzalig, weer een melding. Oh, of nee, ik lid, nee, of ik lid daar kom wil ik niet vanaf worden. van die andere melding. Hier, hier kan ik niet omheen. Ik zit kippeewallmelding. Nou, uh, dit is iemand in Amstelveen. De, een appartement in Westhoven. En die moet 50.000 euro boete betalen. omdat ze een appartement gekocht had. en daar zelf niet in woonde. En uh, Amstelveen heeft namelijk bepaald. om speculatie tegen te gaan. Uh, dat je. Uh, yeah, uh, ...per se moet gaan wonen in een woning die je koopt. Je mag hem niet verhuren. Hmm. Uh, deze uitspraak stelt ons in de gelegenheid... ...nog meer koopwoningen te realiseren... ...die niet in handen kunnen vallen van speculanten, zegt Raad. Veel jonge Amstelveeners willen graag kopen... ...in plaats van levenslang huurpenningen te betalen... ...aan woningcorporaties of vastgoedbedrijven. Een eigen huis is per slot van rekening het beste pensioen. Daar gaan zij dus... Uh, ja, ze gaan de huurmarkt... Uh, onmogelijk maken of eigenlijk jongeren dwingen te kopen in plaats van te huren want ja, anders zou iemand het kopen en aan ze verhuren maar nu kunnen ze alleen maar zelf kopen dus, uh, maar het, het rare is dus dat het eigendomsrecht hier wel aardig wordt aangetast omdat je gewoon 50.000 euro kan worden gedwongen aan de gemeente te betalen als jij niet in je, in je, in je woning uh, woont zelf en Amsterdam is daar ook mee bezig met zoiets. Hè? Die willen, die kijken hier naar in Amsterdam, omdat ze, zijn Amsterdamse collega wethouder Laurens Ivens SP wonen, noemt de uitspraak een mooi steuntje in de rug. De vraag is of het ook voor bestaande woningen kan gelden. Ze bedenkt dat je gewoon helemaal niks meer zou kunnen verhuren. Het is goed om te zien, dit, dit was een nieuwbouwwoning en in die nieuwbouwwoning daar. Daar werd overigens, als je die kocht, stond het in het contract ook al van, uh, van pas op, uh, je moet uh, er wel zelf in gaan wonen. Deze mevrouw had dat gekocht en toch, niet, en toch verhuurd. Uh, dus je, het is niet zo dat je helemaal niet weet waar je toe bent. Maar als deze SP man zijn zin krijgt, zeggen ook bestaande woningen, kan het gewoon opeens zijn dat jij in bestaan een woning hebt voor, voor de verhuur. En kan opeens uh, een eindnaam worden gemaakt. Al die huurders dus op straat? Ja, maar wat dan gaan al die woningen op straat, denk ik. Want die verhuurder heeft ook niet veel aan als het leeg staat. Dus die uh, denk dat, uh, yeah, dat dat uh, niet goed voor de. Of dat de woningprijs wel aardig omlaag kan dan. En um, hoeveel dagen per jaar moet je dan in een woning wonen? Ja, hier was het geloof ik. Uh, hier was het zo dat de huizenkoper is verplicht minimaal 18 maanden na oplevering zelf de woning te verblijven. Dus dat is eigenlijk alleen de eerste 18 maanden. Dus uh, eventueel kan je er zelf 18 maanden in gaan wonen en het daarna verhuren. Hm. Maar dat is ampoeveen dan. Maar het, het, het gaat een beetje in de richting van steeds minder eigendomsrechten op dingen die je gekocht hebt. En we weten natuurlijk allemaal wat het effect is van. Ook van huurprijsbegrenzingen. Dat dus je zegt, nou, er mag niet meer dan zoveel verhuren, Dan zie je gewoon het onderhoud van de woning omlaag gaan. Want met dat die woning te laag geprijsd is, dan zijn er tien mensen die er wel in willen wonen. En als, het, als de verhuurder toch keuze uit tien heeft, dan kan die of uh, ja, racistisch worden. Want het maakt hem toch, toch niet uit. Dan krijgt, uh, hij verkoopt het toch wel. Of hij kan gewoon geen onderhoud meer doen aan de woning. Want ja, ook als het, als het slecht onderhoud is, dan kan hij het nog wel verhuren. En dat zie je dus ook gebeuren in die gebieden waar ze, waar ze rent control hebben toegepast. Dat het ongeveer eruit ziet alsof er een gevallen is. Eh, of een, een, een oorlog geweest is. Ik heb het zelf ook wel een beetje meegemaakt in Den Haag. Dat, uh, ja, dat gewoon geen, de eigenaar geen bal heeft om onderhoud, omdat hij toch weet... Uh, ja, ...je betaalt te weinig eigenlijk voor de marktwaarde... ...en ja, je kan dat zo'n tien andere kwijt. Dus je krijgt dan ook een enorme hatenij tussen, tussen huurder en verhuurder... ...want de, de huurder is dan heel gefrustreerd dat het uh, dak lekt... ...maar de verhuurder is eigenlijk heel gefrustreerd dat hij te, te weinig geld krijgt... ...en de verhuurder is zoiets van ja, uh, ik, ga, ik ga dat niet lopen te uh, niet repareren... ...en dan gaat de verhuurder die denkt dan weer dat hij de overheid erbij moet halen... ...om, om het dak gerepareerd te krijgen... En dan krijg je allerlei, ja, maar haat en neid. Terwijl normaal als je natuurlijk een goede prijs zou hebben, dan zou de verhuurder alles doen om het pand zo mooi mogelijk te houden. Omdat dat de hoogste huurprijs oplevert. En een ontevreden klant, dat is des doods, want dan moet hij met de eerstvolgende klant. En de eerstvolgende klant betaalt minder huur, dus dat wil hij niet. Uh, terwijl nu, als er tien wachtenden zijn, omdat de prijs kunstmatig lager, dan is de eerste volgende klant, betaalt evenveel huur. Dus uh, waar, dat zal de huurder, uh, verhuurder dan niks uitmaken. En het rare is natuurlijk dat al deze dingen, die zijn al tig keer bewezen in de geschiedenis, dat is al heel vaak gebeurd, altijd hetzelfde verstelbare effect, net zoals je in de supermarkt uh, prijsbegrenzingen oplegt, dat de schappen dan leeg raken enzovoort. Dus uh, ja, uh, zo blijven het maar weer opnieuw doen. En uh, ja, ook hier gaat het weer gebeuren, denk ik. Ja, maar ondertussen de politie, die pakt een mus uh, op. Oh, <laughs> een roodborstje, uh, volgens mij. Hij lijkt, lijkt een beetje parkiet, een scherpe snabel. Uh, hier hebben we de... Ja, wat, was, wat had die mistaan? Uh... De Utrechtse politie heeft een vogel in een cel op water en barot gezet. Okay. En je ziet ook inderdaad deze vogel in de cel zitten met een boterham ernaast. <laughs> En ze hebben er ook een zwart balkje voor zijn ogen geplakt, zodat zijn identiteit niet te achterhalen is en beschermd is. Oh ja. Geen, uh, in, uh, waar is hij vandaan? Ja, de de uh, een diefstal. Oh joh, wat is het gepist? De dus verdachte had zijn vogel meegenomen en die zat op zijn schouder toen hij werd aangehouden door de politie. Er was een vogelkooi waarin het dier in kon, dus waarom hebben de agenten hem in een cel gezet. Oké. Okay. Dus daar zijn ze onder andere mee bezig. Ja. Een de trouwens. Oké. Okay. Ja, nee, het is, uh, ja, het is natuurlijk altijd capaciteitstekort. De politie heeft, uh, als er iets gedaan moet worden om de eigendommen van de burger te beschermen, dan is er gewoon nooit een, uh, een agent te vinden. Want dan is er te weinig budget en uh, te weinig mogelijkheden. Maar voor het arresteren van een vogel, daar hebben ze wel, uh, Posten, eh, hebben ze wel voldoende middelen voor. Nou ja. ja en ze. En ze uh, geven hem een verkeerde ras ook. Hè? Want de politie zei dat het een parkiet was, maar RTV Utrecht zegt dat het om een aga pornist gaat, ofwel een dwergpapagai. Eigenlijk gewoon een soort uh, racistische politie weer. Het is ja. maar goed dat er geen uh, verklaring van de rechter van de vogel bestaat. Ja. Misschien, uh, mis misschien in de die serie die dwergpapagai zichzelf als parkiet, dat kan ook wel. Hè? Ja. Goed, nou, ja. dit was wel het uh, ik van de week. Ja, ja, ja. Oh, nog, meer, nog meer nieuws. Uh, alleen dit zit weer achter zo'n paywall. Volgens mij dezelfde website van de Telegraaf. Uh, euro's op het spel bij uh, volgende crisis. Ja, nou lukt het mij ook niet om uh, met een andere browser te krijgen. Want uh, het is een trucje werkt kennelijk maar één keer. Om er doorheen te komen. Maar ja, wat, ik, wat mij hier vooral al opviel is dat, uh, dat, uh, dat de... Deze persoon, door, door, dit is door Dorin de Meuzelaar geschreven. En de kans is, is minstens 50% dat de eurozone uit elkaar valt na een volgende recessie. Want bij een economische krimp worden de verschillen tussen lidstaten groter... ...en dat leidt weer tot politieke fragmentatie. En om de boel bij elkaar te houden, zijn pijnlijke hervormingen nodig... ...en daar is geen draagvlak voor. Mm. Ik vond het wel apart dat in, de, in een krant als De Telegraaf... dat dat daar gesteld wordt dat de euro op het spel staat. Dat het eigenlijk voor het eerst, er werd eigenlijk tot nu toe altijd gezegd: oh, niks in de hand, uh, maak je geen zorgen over, het is als de huis. Ja, het is een geweldige uitvinding en uh, kijk eens aan: je hoeft niet meer te wisselen in het buitenland, je kan gewoon betalen als je in Frankrijk op vakantie gaat en allemaal uh, geweld. En nu wordt er gewoon gezegd: bij de eerstvolgende crisis staat de euro op het spel en de kans is minstens 50% dat het misgaat. Uh, er wordt gezegd, de verschillen tussen lidstaten worden groter eh, bij economische krimp. Ja, ik zou niet zeggen dat dat automatisch het geval is. Ik, ik zie niet in uh, waarom bij een krimp nou per se uh, ja, de, de landen die al problemen hebben nog meer problemen gaan krijgen. Maar. Nee, dat kan ik ook niet beredeneren. Maar ze, heel veel mensen hebben het idee altijd dat als je dingen vrijlaat, dat, dat de rijken er altijd rijker worden en de armen armer. Dat er altijd de overheid voor nodig is om dat te recyclen. Omdat het anders alleen maar, alleen maar uit elkaar loopt. Dat is absoluut niet het geval. Voor het algemeen, ja, rijke mensen verliezen heel makkelijk hun geld. Als ik het zou moeten speculeren hoe dat, dat dan zit. Dan is die groei van de economie vaak gepland, om het maar zo te zeggen. En dus daar hebben ze meer in, kunnen ze meer invloed op uitoefenen hoe snel dat die economie groeit. Uh, en terwijl als die, als die crasht, ja, dan, dan kan je het heel moeilijk tegenhouden en dan, dan gaat, gaat het gewoon onderuit, snap je? Dus misschien dat, er, dat dat erachter zit, dat als het dus in een groeiperiode zit, dat er veel meer controle door een overheid kan worden uitgeoefend op die groei en dat daardoor de verschillen kleiner worden gemaakt. Terwijl als dat er een daling plaatsvindt, dat het dan een beetje... Uh, ja, Vrij gaat, zeg maar zonder die controle. Ik, ik weet het niet hoor, ik, ik probeer maar gewoon iets te verzinnen. Ja, maar als, je, als je kijkt naar. stel als je voorstel doet van uh, die, die zuidelijke landen, die, die totaal iets van uh, 1000 miljard Target 2 verplichtingen hebben, hebben aan noordelijke banken, Er staat nog een openstaande rekening, een barrekening van 1000 miljard. Als die zuidelijke landen opeens zeggen van: nou, weet je wat, uh, bekijk het maar, betalen wij nooit meer terug. En. Als je daar moeilijk over doet, stappen je uit de euro. Dan heb je een eurocrisis. Maar ik denk niet dat dat zozeer ten nadele gaat van die zuidelijke landen. Want die zijn opeens van hun schuld af. Ja, ah, oké, okay, ze kunnen waarschijnlijk niet meer lenen. Dat is wel even een probleem. Maar die noordelijke landen hebben veel groter probleem, denk ik. Want die banken die staan opeens met duizend miljard waar geen, uh, geen onderpan meer onder zit. Zeg maar. Ja. Dus, eh, ik zou niet durven zeggen dat als die crisis zich op, een op die manier voltrekt... dat dat de zuidelijke landen dan erger af zijn dan de noordelijke. En het is wel zo dat die noordelijke landen waarschijnlijk nog wel kunnen lenen. Uh, die zuidelijke waarschijnlijk niet meer. Want die hebben dan gelijk een enorme rente voor hun kiezen. Maar ja, we moeten ze even de tering naar de nering zetten in het zuiden. Misschien nog wel goed voor ze. Ja. Maar, ik vind het, uh, maar ik vond het opvallend dat het zo openlijk besproken werd. En zo'n grote kans gegeven werd. Ja. Maar we hebben nog een politiebericht hier. Hoor. Ja, dit is een, wel een heel apart bericht. Uh, als ik de kop zo lees, dan denk ik van, uh, dit zal niet zo gegaan zijn als dat het hier staat, maar uh, <lacht> Breda Naar van 20, die levert zomaar 10.000 euro aan uh, papiergeld geld in, nadat hij herkomst niet kan uh, verklaren. Zo van, ja, ik heb hier deze dit geld gevonden, <lacht> ik, ik, ik zou echt niet weten waar ik mee moet, willen jullie het hebben? <laughs> ja, voor de V-stuppertijekas ja, <laughs> leest het een beetje want ik trek hier de asbak open en verdomd, er zit gewoon 1000 euro in nou, ja, ik zou even niet weten waar ik mee moest misschien willen jullie het hebben ja. <laughs> uh, okay. dus een 20-jarige man uit Breda moest zaterochtend 1000 euro inleveren dat is wel een duidelijkere taal yeah. aan de politie, de man had 1000 euro aan briefgeld in zijn auto liggen maar kon niet verklaren waar het vandaan kwam dat, uh, ik vind wat mij vooral opvalt Viel, is dat 1000 euro, ja, het is wel eens voorgekomen dat ik ook met 1000 euro in mijn voertuig zit. Okay. Je moet altijd onder 500 euro houden. Kennelijk. 500, 500 euro met... kunnen ze niks tegen doen, 499. <laughs> ja ik vind het wel, uh, wel apart, dat ze gewoon, uh, ik moet altijd denken aan het verhaal over Duitsland, dat was uh, tijdens de Weimar uh, hyperinflatie. En toen kwam de overheid ook zwaar in de geldproblemen te zitten. Toen gingen ze gewoon de koers voor op, waar mensen zaten de koffie te drinken op het terrasje. En daar, uh, daar klopten ze gewoon mensen kleingeld uit de zakken. Die werden gewoon helemaal leeggeklopt. De terrasgangers. En ja, dat, op een gegeven moment komt het daarop neer. Op, hele, op, op gewoon direct plunderen van hele kleine bedragen. En ja, Ik vind duizenden euro, vind ik toch wel... Uh, ik bedoel, het is geen 700.000 euro in een plastic zak of zo. 1000 euro is, uh, ja, als je een avondje gaat stappen, dan, dan, dan, uh, dan kan je het al kwijt zijn. Dus je paar wijntjes tegenwoordig 5 euro, dus uh, 200 wijntjes. Nou, dat is misschien een beetje veel, maar stel nou dat je een avondje uit eten gaat, en uh, je wilt wat mensen tracteren. Ja, ik ben, wel gegek, een keertje ja. Met, uh, ik ben wel eens een keertje met, uh, nou, wat zal het zijn, met 1000 euro uh, uit eten eraan, hoor, met vier man. Hmm. Maar wel. Ik zit te kijken waar het is, want die straatnaam kwam me bekend voor. En dat komt, ik heb daar vroeger om de hoek gewoond. Nou is het zo, als daar iemand met 1000 euro om 6 <lacht> uur ochtends door de straat rijdt, dan verwacht ik eigenlijk, ja goed. Hij dat het wel, wel iets met drugs dan, te maken hebben, heeft. Ja, zeker als hij dan zegt, oh, pak het maar mee, ik heb het niet nodig. <lacht> maar dat is dus wat bijzonder, hè, want op het moment dat je dus zegt, ik, ik doe er geen afstand van. Dan word je strafbaar. Of dan gaan ze dus uh, vervolgen en, en onderzoeken. Op het moment dat jij zegt: van oh, ja, laat maar zitten. Hier heb je die duizend euro, dan is het allemaal dan goed. Dan ga je vrij uit. Ja. Ja, er, waren, er was toch laatst ook met die 700.000 euro. Toen moest hij die 700.000 euro inleveren. Plus nog 10% boete. Maar er werd er voor de rest geen klacht ingediend. En daar waren de politici dan heel boos over: van ja, maar dan loopt die lopen die weer champagne te zuipen. Ja, de, maar ja, de, die politie die denkt natuurlijk ook van ja, maar dit is alleen maar mooi, want de volgende maand pakken we hem weer op in tas van 700.000 euro. Dus, die werkt gewoon voor ja. ons eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Moet je die in de gevangenis zetten, dan, dan heb je er veel minder partybudget aan. Van uh, hou je daar aan over? Ja, het partybudget van de politie was ook zwaar uit de hand gelopen. Oh ja. Ja. ik wil terug ja. naar de volgende artikel. Oh. Dat lijkt me zo interessant. Ja, nou, we gaan uh, dat ondertussen even doen zoek jij ondertussen het partybudget ah. op? Uh, minister ah, ja. wil uh, eind aan uh, seksistisch speelgoed. Oh jee. Klinkt leuker dan dat het is. <laughs> ja, het, klinkt, het klinkt minder leuk dan dat het is, dacht ik juist. Uh, Sexistisch speelgoed, maar. Nee, het klinkt wel leuk, maar ja. als je dan ziet waar het over gaat, dan valt het toch weer tegen. Uh, jij zat te denken aan, uh, aan dildo's en dat soort speelgoed, zeg maar. Sextoys. Ah. Het gaat om, om speelgoed met een uh, rolbevestigende, hoe zeg ik dat? Bijvoorbeeld het keukentje voor, voor de meisjes en de boor voor de jongens. Ja, de Barbie-pop. Maar wat willen ze dan precies veranderen denk ik dan? Hè? Mag, mag er dan geen jongetje meer op de voorkant staan bij de boor? Of moet heel die boor de winkel uit? Nee, dus het, is, het is meer zo van uh, de, de verkoopmedewerker. Die, uh, als jij dan als uh, moeder met uh, je dochtertje de, de winkel binnenloopt... ...dan is het niet meer de bedoeling dat die verkoopmedewerker dan de Barbie aan gaat prijzen. Ongekend. Het jongetje de boor, Ja. Ongekend. Het personeel in speelgoedwinkels mag klanten straks niet meer vragen... ...of het voor een jongetje of een meisje is. Nou ja, zeg. Het is toch echt totaal absurd hoe dat je gebrainwashed wordt in die fucking debt van de overheid jongens. Wat een kansloze droeftoeter. Dus al die mensen die nog steeds gewoon hun belasting afdragen aan die terroristen. Toen gewoon verschrikkelijk. Yeah. Wat, wat een drama. Ja, en wat ook wel heel mooi is, het fotootje dat hier dan bij staat, dat is een meisje met een grote koksmuts op die in een keuken staat met een pannetje bezig is. En een jongen die enigszins verbaasd kijkt naar een boormachine. Overigens, van het merk Black Decker. Dat is een typische Black Decker uh, <laughs> Die zit ook voor kapte reclame in. Nou, ik ben er nog niet van overtuigd dat het een jongen is hoor, met die boog, maar oké. Okay. <laughs> nee, misschien identificeert meis... hij zichzelf wel al als een meisje. Ja, ongelooflijk jongens. Maar je had uh, trouwens uh, het feestje gevonden hè, van de politie. Ja, de politie overschrijdt het budget voor feesten en cadeaus met miljoenen. <laughs> De politie heeft de afgelopen jaren miljoenen euro's te veel uitgegeven. Onder meer voetbalkaarten, kistjes wijn en afscheidsfeesten. Meld onderzoeksprogramma Argos. De politie bevestigt aan nu.nl de budgetten te hebben overschreden. In 2017 werd het zogeheten representatiebudget van 11,5 miljoen. Bijvoorbeeld overschreden met 2 miljoen euro. Het budget is bedoeld voor zaken als feesten en relaties schenken, maar omdat de representatie niet duidelijk gedefinieerd is, werden er ook dingen gedeclareerd als online cadeaus, voetbalkaarten en kookworkshops. Vragen Vragen me af, die kookworkshops, zijn die dan alleen voor vrouwelijke agenten of, of voor mannelijke? Ik kan ook zeggen, als het alleen voor mannelijke is, dan is het ook weer discriminerend. Er wordt eigenlijk gezegd, dat mannen die kunnen niet koken, dus die moeten een kookworkshop hebben. En als het alleen voor vrouwen is, dan is het ook weer uh, fout. Ik wil nog heel even die... Uh... Dat seksistische speelgoed, ja. er zit ook een poll op het eind van dat artikel, waarin 7000 mensen hun mening hebben gegeven <lacht> ja. of dat ze het terecht maloot vinden. En dan gelukkig, want ik, werd, ik werd er al helemaal, helemaal lijp van weer, van dit artikel, maar gelukkig vindt slechts 6% van de mensen het een goede opmerking. Dat, het, <lacht> dat er een einde moet komen aan seksistische speelgoed. En 94% vindt het een volslagen knot. Ja, dus, <laughs> dus dat is ook wel het begin van de brainwash wat dat betreft. Over drie jaar doen we nog een keer een poll en dan is het 50-50. Ja. Nou, uh... Maar ik heb het idee dat, dat Nederland hier wel in achterloop in deze trend naar de ondergang. Vergelijken wij in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat zo'n poll in de Verenigde Staten alweer anders uitpakt. Of in Californië specifiek. Nou. Ja, dat is. Ja. Maar ja, we hadden dat andere bericht. Ik ga dan even verder kijken wat we nog meer hebben. Ja, ze hadden lekker zitten bezuinigen, weet je wel. Dan denk je, nou mooi jongens, gaan we dat terug even aan de belastingbetaler? Nee. Nee. Ik denk dat maar niet. De staat gaf vorig jaar 5,2 miljard te weinig uit. Hier ging het mis. Oké. Het is ook zo'n soort klap in je gezicht, hè? Ja. De, vooral de eerste zin, het lukte de staat niet om 5,2 miljard euro uit te geven die het wel had willen uitgeven. Dat is een beetje zo van, uh, ja, heeft u dat probleem ook wel eens, dat u gewoon, uh, gewoon een miljard wil uitgeven, maar dat het gewoon niet lukt, omdat je al zo volgevreten en afgetankt en volgesnoven en uh, ondergezopen zit, dat je, gewoon, dat je het niet meer kwijt kan. Dat je heeft u dat eind... ook wel eens? Nee? Nou, het probleem heeft de Nederlandse staat wel. Dat je <mmen> aan het eind van de maand goed geld overhoudt en denk je... Ja, wat doe ik, nou koop, ik heb je al niet meer beet waar je het eruit uit moet geven. Nou ja, dat heeft de staat dus wel. <recommended> het waren allemaal jouw centen. <pleek> ja, en dan gaan ze het niet teruggeven aan ja. jou. Nee, nee, nee. Hadden ze niet, uh, niet meer nu weer wat uh, ex politici kunnen inhuren of zo? Of dat is de reden want ja, dat ja, de rest, ja, de rest van Nederland aan de Limburgse standaard moeten voldoen. <laughs> Johan ja, uh, uh. komt met tips. <laughs> oh shit! Ik kom niet eens luisteren. <laughs> uh, je, je, je, je. Ja, dat was ja, ze hebben een, een investeringsfonds uh, fonds van tientallen miljarden. Om de economische groei op pijl te houden. Dan gaat de overheid bepalen waar je goed in kan investeren. Nou, dat, ik wil, durf te beheren dat veel investeerders al geen flauw idee hebben waar ze moeten investeren. En de meest domme dingen kiezen. Maar als je de overheid geld laat uitgeven, dan krijg je helemaal krankzinnige eh, doelen. Dan krijg je inderdaad cursussen voor, voor speelgoedwinkelmedewerkers. Eh, om niet-sexistisch speelgoed te verkopen. Ja, en er wordt ook natuurlijk weer zat beboet. Er wordt nou weer, weer 500 miljoen worden binnengeharkt van ABN AMRO. Omdat ze weer niet goed hun uh, rekeninghouders zouden hebben gecontroleerd. dat er iets met witwassen uh, toestanden. Dat heeft waarschijnlijk iets met uh, bitcoin te maken, heb ik het idee. Oh jee. oh jee. Ik denk dat daar een crypto-staartje aan zit. Ik heb dat inderdaad ook gelezen, dat bericht. En ABN AMRO was de enige bank... ...die uh, bitcoin bedrijven uh, van dienst was. En ik denk dat ze daarmee dus zichzelf nou in de vingers snijden en dat ze dus zeggen van ja... Die, ...de meeste van die bitcoin bedrijven die deden dat allemaal niet goed... ...want dat is gewoon zo, daar eh, kon je echt de tienduizenden euro's vaak zonder uh, KYC heen en weer bewegen... ...want dat ze daar nu uh, uh, gedoe mee krijgen. Maar ja, dat staat nergens zo daadwerkelijk hard beschreven, maar ik heb allemaal het idee dat het met crypto te maken heeft. Ik heb wel eens een keer crypto gekocht en ik had nog niet op de Ideal cent button gedrukt of de ABN aan mijn telefoon. Weet u dit wel zeker, meneer? <laughs> ja, er, eh, nog, voordat ze iets wilden zeggen, toen zei ik van nee, dat klopt, ik wil crypto kopen. Oh, niks zeggen, eerst naam, geboortedatum. Moest ik wel. iets van jou? Uh, <laughs> ja, wat ze maar ze. Zingen. Ja, dat denk ik. ik maar het viel zo samen dat ik denk van ja, je koopt, je koopt crypto en dan, dan gaan ze gewoon gelijk vooruit dat het crimineel geld is. En dan word je ook gelijk, um, uh, moet je helemaal doorgelicht worden. Ik heb dat ook wel eens gehoord, iemand die ging met een, met een, met ze, een hardware wallet door Schiphol heen. Toen vroegen ze wat is dit? Toen zei hij, in plaats van een USB stick, zei die hardware wallet. Toen gingen ze ook gelijk een hele koffer binnenste buiten halen alles open snijden om te kijken of er drugs in zaten. Zijn riem moesten, voering van zijn riem enzovoort, alles werd uh, binnenste buiten gehaald. Omdat ze dat gewoon associëren met drugs. Dan moet ik wel zeggen dat ze dat sowieso al, al doen hoor. Dus ook als je helemaal niks. Hebt. Nou ja, als je contant geld ook. Dat wordt ook gelijk, uh, zeker als je om zes uur s'ochtends mee rondrijdt met contant geld. Maar uh, ja, we hadden nog meer berichten. We gaan even naar het, uh, naar het buitenland toe. Uh, Boris Johnson, die had uh, hele opvallende uitspraken gedaan. Uh, Lees ik hier hmm. bericht van de First. Ja, ik, heb het, ik had het praatje van hem zelf gehoord bij de UN. Tenminste, een extract eruit. En, hij, hij, en het begon heel veel belovend over ons. Ja, er is een wol aan camera's opgetrokken en gadgets en, en dingen die je allemaal... Terminators die jou in de gaten houden en um, een surveillance staat, uh, of een surveillance staat is er inderdaad uitgebroken en dan denk je van, oh ja, dat, dat klinkt, dat klinkt wel inderdaad als, uh, alsof hij daar een goed probleem aan de, aan de kaak stelt. Dus hij gaat dat in Engeland allemaal afschaffen, die surveillance? Uh. Uh, nou ja, dan neemt het verhaal opeens een wending die, uh, <laughs> waarvan ik denk van, dat uh, is nou weer jammer. <laughs> Want... Uh, de, de grootste boosdoener daarvoor is, uh, is dan de uh, Google vols app uh, <laughs> met de Alexa en, en dat soort uh, dingen. En want dat is een macht die totaal geen waar je totaal geen controle over heeft. Maar ik moet dan altijd denken aan zo'n uitspraak van, uh, van zo'n, uh, misschien heb ik me hier nog wel ergens staan, ik weet niet of ik me af kan spelen, maar dat is, nou, dan moet ik een beetje improviseren. Dat is misschien uh, te veel gevraagd. Maar dat is van een Britse politicus. En het is, het is een beetje vertraagd. Nee, ik heb het nou toch te veel gevraagd van mezelf. <laughs> maar dat gaat, dat gaat over, ja, uh, ja, wij hebben natuurlijk ook allemaal camera's en microfoons en afluisteren en zo en toestanden. Maar het is totaal niet te vergelijken met een politiestaat. Want bij ons uh, is het uh, verankerd in een uh, goed rechtsstelsel. <laughs> Ja, de, de, de, dan moet je dat vertrouwen geven. Maar oppervlakkig gezien is er gewoon precies hetzelfde aan de gang als in elke politiestaat. Alleen hij, die Britse politicus destijds, die beweerde van nou, je hoef je niet te veel zorgen over te maken. En in Engeland, Londen staat gewoon helemaal vol met camera's. Het is één groot camerafeest. Maar daar hoef je geen zorgen over te maken, want dat is allemaal, daar, daar kijken politici die gebruiken die macht daarvoor. En nou, die hebben nog nooit, die zijn democratisch gecontroleerd. Als je een referendum doet in, in Groot-Brittannië, dan krijg je ook altijd je zin. Dus gaat, daar uh, hoef je absoluut geen zorgen over te maken. Maar Google, ja, Google je hoeft geen Alexa te kopen, ik zeg ik dat Je hoeft geen Alexa in je huis te hebben en al die spullen. Niet, niet per se nodig. Maar daar moet je dus ontzettend zorgen over. En daar loopt hij in de VN voor te waarschuwen. Voor private surveillance maatschappij. Terwijl we weten van Snowden dat al die techbedrijven, die moeten allemaal, uh, worden die opgetrommeld in dat Prism-programma door de overheid. Moeten ze allemaal hun klantinformatie afstaan en uh, uh, geheime rechtbanken zijn daar en worden straffen uitgedeeld en zo. Dus ja, uh, in hoeverre die nog privaat zijn, dat valt ook wel moeilijk uh, hard te maken. Maar ik vond het, vond het jammer, want ik luister naar een podcast die dan de No Agenda Show op zich vind ik wel een leuke podcast, maar die... Die, die gaan daar dan ook helemaal mee. Maar die zeggen: Ja, dat hebben wij altijd al gezegd hoor. Dat, uh, dat uh, Google en al die, al die bedrijven u kunnen afluisteren en zo. Maar dat er een veel gevaarlijker surveillance state is van Boris Johnson zelf, dat wordt, uh, ja, dat wordt door bijna niemand onderkend. Het is natuurlijk weer de, de grootste. Dit is iets als: ja, we zijn ontzettend tegen wapens, vuurwapens. Die moeten uit het straatbeeld verdwijnen. Behalve dan die één hele grote groep die alle vuurwapens heeft. Die gewoon vol automatische wapens mag hebben ook. En, uh, dat, dat, daar, daar moet je gewoon op een of andere manier overheen kijken. Want nou, ja, die, uh, die, die, die, die zullen nooit dat fout doen. Behalve dat dat in het verleden altijd fout gegaan is. Maar in de toekomst gaat het nooit meer gebeuren. Want we hebben nou democratische controle. Ja. Ik, ik had trouwens, Dennis had nog op het laatste moment nog een berichtje gestuurd. Kun je nog even kijken over de boerenprotest. Ze kunnen we die nog even op de valreep meenemen. Het gaat over een filmpje wat viral was. Waarin een paar agenten in Burger van uh, Beticht worden geweld uit te lokken... Uh, tegen uh, boeren die op het uh, Malieveld uh, demonstreren. En, en dat ging gisteren viral. Uh, de video laat zien hoe nepnieuws zich... ...in een tijd kan verspreiden. Het filmpje duurt nog uh, geen minuut. Uh, de filmer volgt een, uh, een groep mensen met uh, oortjes in. en Kijk, ergens op de rand van het Malieveld in Den Haag. Agenten in Burger, zo lijkt het. Maar dat is dan nepnieuws, zijn. Ja, maar de vraag is een beetje, is het nou uh, de politie beweert... ...dat ze nooit dat soort luien zijn, daar alleen om te observeren... Uh, maar ontkennen ze, dat, dat, ik wil eerst al de feiten dan weten. Ontkent de politie nou dat dat, uh, dat, dat agent in burgerwaar bijvoorbeeld? de politie zegt hier, de politie zal nooit proberen geweld uit te lokken. Nou ja, daar, uh, uh, daar weten we wel van dat dat zeker niet het geval is. Dat <lacht> uh, is een mooi, mooi uh, clipje in ieder geval uit. Dat is in Amerika waarbij de, een FBI, ex-medewerker gewoon uitlegt hoe dat met terrorisme in zijn werk gaat. Dat je, dat je er gewoon een of andere man loopt, uh, net zo lang uh, uitlokt tot hij een telefoonnummer indrukt en daarmee een bom tot ontploffing brengt en dan heb je een terroristenpak. Well, Meestal zwakke figuren, dus het, ze lokken wel degelijk geweld uit. Ik weet ik niet of dat in Nederland uh, is er wat minder over bekend, maar dat zou me ook absoluut niet verbazen. Maar ja, je moet even wat meer weten dan hierover, want het wordt, de, de media zegt natuurlijk gelijk dat dit netnieuws is. Dat is gewoon, NPO die weet gelijk al, nou ja, dit, uh, dit is gewoon ontzettend uh, netnieuws. Maar dan wil ik wel eens weten, wat zijn, nou de, wat zijn de bewijzen daarvoor? Om ja. het door te lezen, hebben we dan heb je mensen die zeggen, ja, maar die agenten moeten gewoon hun werk doen. Ja, <laughs> yeah. dat is ook. Maar, maar er wordt eigenlijk nergens ontkend dat het wel agenten zijn. Yeah. Nou dat is ook wel, als je dat filmpje bekeken hebt, staat er dus een groepje gozers, allemaal met oortjes in en een petje op. Mm -hmm. Tussen een hele groep met boeren die er overal aan hebben en alleen maar uh, Fries kunnen praten. <laughs> dus het is heel duidelijk dat zij daar totaal niet tussen horen en dat zij daar een groepje vormen in die groep. Dat is heel duidelijk. En dan kun je dus ook logischerwijs door... Verklaren dat het bij de politie werkt. Hè? Omdat ze daar dan tussenlopen om te horen of dat er misschien ergens een bomaanslag gepleegd gaat worden, of omdat ze er tussendoor lopen om inderdaad, een beetje te provoceren. En om dus uh, uh, ja, op het moment dat daar de NOS in de buurt staat, uh, een beetje, een beetje agressiviteit te vertonen. Ja, dat is altijd heel moeilijk om dat te bewijzen, maar ja. Ik denk dat de meeste mensen die wel eens gedemonstreerd hebben, weten dat er inderdaad zulke politieagenten be bestaan. Ja, ja goede... natuurlijk klopt er geen hout van het verhaal. Er waren gisteren wel agenten in burger bij de demonstratie, maar die zijn er alleen om te monitoren. Dus ze ja. geven we eigenlijk al toe dat er, dat er wel agenten in burger waren en ja, natuurlijk zeggen ze dat die er zijn om te monitoren. De politie zal niet gaan toegeven dat ze er zijn om geweld uit te lokken. Mm -hmm. Nee. Maar als je zo'n demonstratie in discrediet zou willen brengen, dan zou dat de manier zijn om het te doen. Dan, dan ga je daar uh, een paar winkelruiten in gooien en uh, dan, uh, dan geef je die, krijgen die boeren de schuld daarvan. Ja. Nou ja, sowieso was het wel het filmpje wat erbij hoorde, was wel interessant om te zien omdat hij dan... Gewoon tegen die politieagent, maar blijf herhalen, ben je nou trots op jezelf, ben je nou trots op jezelf hè? dat je hier zo tussen loopt en dat je mij hier loopt te naaien, terwijl dat jij eh, morgen weer mijn biefstuk aan het eten bent. Ben je nou trots op jezelf dat je dit werk doet? <lacht> <lacht> dat is wel gein, en ik altijd om, om uh, ja, ja, Er staat wel. hier ook een greep uit de reacties. NSB'ers, iedereen die denkt dat de politie er is om te, om te beschermen is dom. Tijd voor oorlog, vuile overheid ik heb het idee dat de overheid een beetje hun steun verloren is bij de agrarische sector je vraagt je af hoe dat komt nou, wat, soms... het, wat dat betreft is het wel interessant om die shift te zien inderdaad, want tien jaar geleden kon je echt niemand vinden die het ook maar in zijn hoofd ja, die er ook maar over nadacht dat het mogelijkerwijs wel eens een stelletje criminelen zouden kunnen zijn heel die overheid, weet je wel, dat hele Alternatieve plaatje dat elke keer uh, uh, het verhaal dat wij uh, elke keer op de NOS-journaal horen: van de internationale gemeenschap steunt ons beleid en zo. Dat, dat, dat was tien <laughs> ja. jaar, twintig jaar geleden helemaal, was dat gewoon 100% waarheid. Weet je wel? En, en dat zie je nu toch wel. Ik heb ook een filmpje gezien van dat boerenprotest, waar dan, uh, ik weet even zijn naam niet meer. Maar die vent die loopt elk protest af met een jas en die, die maakt allemaal die stickers NOS is fake news, ik weet niet of je die... Uh... <lacht> en die, die stickers die vinden gretig aftrek, weet je wel. En die vent die maakt dan ook zijn filmpje en dan staat hij daar met een NOS verslaggever. En dan gaat hij gewoon doodleuk tegen die NOS verslaggever gaat en Ja, want het duurt niet meer zo lang voordat we jou gaan lynchen met al die leugens die je zit. <lacht> in Elmert en weet je wel. dat En uh... Je, je kan niet iedereen de hele tijd uh, voor de gek houden. En we komen er wel achter wat voor uh, mensen dat je voor werkt. En allemaal dat soort uh, verhalen. Dus ja. mm -hmm. en dan, ja, maar stel mij op. Ja, dat gaat dan te ver in mijn ogen. Ja, die die mm -hmm. mensen die voor de NOS werken. Die, het is mooi dat je ze wil wakker maken. Maar gaan zeggen dat ze terroristen zijn, dat schiet ook niet op. Want dan, de, nee. maar, ze zijn voor de gek gehouden door mensen die ook weer voor de gek zijn gehouden, door andere mensen die voor de gek zijn gehouden. Is het gewoon, uh. maar, maar en als je in zo'n wereldje bubbel, zit. Als je in zo'n wereldje zit, dan kom je daar ook nooit achter. Want iedereen om je heen die, die zegt dat het allemaal, die heeft een bepaalde mening. En dat, daar, daar ga je gewoon niet uitbreken. Maar dat is dus wel aan het gebeuren. Dat is wel aan het gebeuren. Die, die bubbel van leugens, waarin die Nederlandse samenleving vanaf de Tweede Wereldoorlog verkeert. Is vanaf halverwege de jaren negentig na de, na de, na de 9-11, is dat aan het instorten door het internet, doordat er te veel bullshit is verteld, waardoor mensen gewoon in de gaten krijgen dat het bullshit is. Het is erover. Het is over het randje aan het en, Ja, ja ik, ik weet niet of het nou zo, uh, of, het, of die kentering aan de gang is. Het is het zijn, je komt ook, zeg maar, als je libertariër bent, veel cynischer mensen tegen of sceptischer mensen die uh, je, je, je wereld verandert ook, dus ja, nou, de gewone samenleving. Ik weet niet of daar nou zo'n zo omkering in is, maar het viel me wel op dat, ja ik kreeg ook het idee dat die boeren protesten, je zou zeggen ze zetten het hele verkeer vast, mensen zijn helemaal laaiend erover, maar iedereen zat een beetje te gniffelen merk ik. Je zat een beetje van, uh, ja die boeren, het is mooi, van naar Den Haag toe. Het, dat gezeik van stikstofbeleid en dan moet je halve veestapel worden afgeslacht. Uh, ja, uh, hup, even met een berg tractors even Den Haag in om even te laten zien uh, wie er naar nou de basis is. De Raad van State of, uh, <laughs> of niet. En, en dat, daar, daar merkte ik een beetje gegniffel over, er was niet uh, ja, de gebruikelijke... Ja, haat die je krijgt als de NS weer eens het, uh, het, het werk neerlegt, zeg maar. Dan, dan krijg je over het algemeen van, oh die fuckers, die, die, die, uh, die willen weer uitslapen en... Uh, maar ja. voor mij was dit boerenprotest, was, ja, dan, dan zal ik wel weer een hoop haat over me heen krijgen, maar voor mij was het boerenprotest, was het perfecte voorbeeld hoe Nederlanders dus in die droom nog wel steeds leven in zekere zin, omdat ze dus, weet je wel, op het moment dat ze aan hun vlees komen of aan hun melk komen, dan kan het ineens allemaal niet meer, weet je wel. De week daarvoor staat het Malieveld nog vol met, uh, met klimaatdemonstranten die allemaal zeggen van, oh wat is het allemaal, He, al die kinderen die, die daar allemaal aan het demonstreren zijn en op het nieuws komen. En, en, en onze Greta die toch Greta terk aftrek vond bij de mensen voor haar woorden. Maar op het moment dat dan die boeren op het Malieveld staan, zegt iedereen, nee hey, die boeren, die hebben helemaal gelijk, want die, wij moeten gewoon nog een stukje vlees kunnen eten en daar moet niemand over gaan lopen zeiken en weet je wel. Dus ik, vond het, ik vind het wel mooi hoe hypocriet het is, van de ene week zitten we met z'n allen uh, het milieu omhoog te prijzen en de week daarop prijzen we met z'n allen ja, ja, uiteindelijk... Maar het uh, zijn misschien verschillende mensen, het ja. kan natuurlijk heel goed dat er verschillende groepen zijn. Ja precies, niet iedereen heeft dezelfde mening hè. Nee, dat is zo, dat is zo. Ik denk dat, dat die dat de mensen, die, die, die Greta en die, weet dat, die, die, die, die hersenschoolde uh, kinderen over het klimaat en zo, die dat allemaal steunen, ze liepen zich nou helemaal kwaad te maken om al die tractors die door de haag rijden en allemaal, dat zijn geen elektrische tractoren, denk ik. Toch? Hm. Dat zit nee, CO2 uit te nee, ik denk dat die, dat die vinden het heerlijk als boeren gepest worden en die zouden het liefst helemaal niks te eten hebben denk ik. En, uh, ja, en, en ik hoorde ook al iemand zeggen van, ja maar de, de, die exporteren toch de helft van het eten ofzo. Um, ja. ja, maar er zijn ook mensen die dat eten. Ja. <laughs> en uh, en dat dus, dus zeg je van, nou we kunnen makkelijk de halve veestapel en de halve akkerbouw eruit gooien, want ja, dan hoef je alleen niet meer te exporteren. Ten eerste ja. verdien je daar geld mee, ten tweede... Uh, ja, er zijn dus andere mensen die, ja, die zitten over de grens, die hebben nog niks te eten. Ja, uh, who cares about that? Ja. Hé, yeah. hey, nog even aan het onderwerp. Hebben jullie de impeachment al besproken hier op Vrijheid Radio? <laughs> oh ja, dat is ook een mooie. daar kan je tijd over. Hebben. Ja, okay. Ga los. Ga los. Uh, ja, ga los. <laughs> ik heb alleen uh, de aankondiging gezien van Pelosi dat ze nou wil gaan vervolgen uh, of dat ze nou die procedure echt. Ik, ik vind het wel raar, want dan één keer gaan ze dan een, een zogenaamde klokkenluider uh, beschermen, weet je wel. Uh, terwijl ze daarvoor ja, ja, waren ze alleen maar bezig klokkenluiders te vervolgen. Maar nou no, no, heeft hij dus, uh, iets gehoord. Hij heeft niet eens, uh, het is niet eens een echte klokkenluider. Hè? Klokkenluider ben je wanneer je zelf uh, iets gezien hebt. Er staat heel duidelijk omschreven in die, uh, wat een klokkenluider is. Nee, maar die regels die zijn vlak uh, kort geleden veranderd. Je oh, hoeft het nou niet meer... Man... Hoefte... Oké. Okay. Je hoeft het niet meer zelf gehoord te hebben om een klokluider te zijn. Oké, okay, dus, je mag uh, van gewoon horen zeggen. Dus je, je, je hebt de New net op York York Times is het veranderd voor deze klokluider. Dus je, je, je hebt de New York Times over, opengeslagen en daar las je iets in. En dan denk je, nou, nou ga ik aan de klokluider. Ik heb dit gelezen in die krant. Zoiets? Nou, maar dit, is, dit lijkt natuurlijk heel erg op die koep die vanuit de CIA gaande is. Ja, ja. De, de, de ondersteunen en dat, ja. ja en daar, maar... Ik heb het idee dat dit een hele domme zet is van ze, maar zo, zo dom zullen ze wel niet zijn. Maar ja, ze zijn heel wanhopig, maar de, die Loos Biden, die een, staat... Plus uh, had toch een IQ van 50 of zo? Of, uh, <laughs> was dat die andere? Ja, maar, maar overleven kan ze wel, ja. politiek gezien. Maar het rare hiervan is natuurlijk dat die Joe Biden, die staat op de camera bij de Council of Foreign Relations, dat die staat die op te scheppen van, uh, ja, toen zat ik bij de Oekraïense premier en ik zeg van, hé. Uh, hey, die, die speciale onderzoeker, die, die is uh, bezig om het bedrijf te onderzoeken Burisma, waar mijn zoon 50.000 dollar per maand verdient. Mm. Uh, kan jij uh, die, uh, die, die onderzoeker, het is geen onderzoeker, het is een uh, openbare aanklager, die moet uh, uh, binnen een dag vertrokken zijn, anders dan krijg je zoveel miljard aan, aan uh, leningsgaranties niet. En die vent was dezelfde dag nog uh, opgedoekt. Hmm. En, uh, ja. en, en het blijkt dus dat die Nancy Pelosi. Uh, die heeft ook al een, ook een zoon, geloof ik, die tegelijkertijd in de Oekraïne was daar voor zaken. Plus die Adam Schief, die, dit, die laatst dat hele uh, verzonnen vers versprek van Trump met, met uh, die Oekraïense premier had voorgedragen. Die had het uh, een beetje uh, geïmproviseerd. Die zijn campagne medewerker, die was ook in de Oekraïne en die staat uh, daar ook met een aantal lui uh, zaken te, om zaken te doen. En Trump is bezig om te ontdekken hoe de, waar die hele Russia hoogst nou vandaan kwam, van die twee jaar. En dat, daar zit een Oekraïns luchtje aan en hij zit daar volgens mij nou heel dichtbij. En ik heb het idee dat ze daarom gewoon maar met, met die impeachment beginnen. Maar het is eigenlijk een soort boemerang waarvan ik zeg van, nou ja, als je daarin gaat graven, dan valt de hele democratische top uh, die valt dan uit, de, uit de boom. En, en die Zelensky-premier heeft al gezegd, oh, ik ben helemaal niet onder druk gezet door Trump. Dus da dan, dan valt dat gelijk eigenlijk al helemaal weg. Dus ik snap niet wat ze nou aan het doen zijn. Dit lijkt wel op politieke zelfmoord. Dit, uh. Ik dacht toen ik het las, van nou, dit is het uh, uh, begin van de burgeroorlog. Ja, dat is dat, dat ook zo. Worden, eh, en er werd natuurlijk aan alle kanten werd er flink geld opgehaald om, uh, om de juridische kast te spekken. Dus ja, dat, dat geeft al altijd emoties hoog oplopen. Ik heb eerder het idee dat, dat Trump op een gegeven moment vermoord moet worden. Want, uh, weet je, zoals Kennedy. Want hij heeft gewoon de eigenschap dat hij als zo'n olifant door die porseleinkast gaat, dat hij gewoon al die... Al die dingen allemaal, uh, allemaal boven water komen. Al die foute deep state troep die, die borrelt allemaal naar boven. En, en het kan het licht niet verdragen. Want ook die, die John Brennan, die voormalig hoofd van de CIA. Waar hij gewoon uh, een uh, gevecht mee, mee zocht. Die is met een vals paspoort naar de Oekraïne toe gereisd. Dus dat, nou ja, je gaat natuurlijk allemaal mensen krijgen die daar zitten graven. Het is niet alleen dat mensen lekker die aan hun kant staan. Er gaan ook allerlei mensen lekker die aan de andere kant staan. En dan komt er zo'n bagger naar boven, want zij zijn acht jaar aan de macht geweest. Dus zij hebben de, de gunsten uitgedeeld. Uh, en ja, dat, uh, ik denk dat dat heel fout voor de geluid pakkende. Ja. ja, ik uh, zie het allemaal, ik, zie, ik, ik, ik, ik krijg het allemaal wel mee. Ik ben heel benieuwd hoe het afloopt en hoe dat het gaat. Want uh, ja, dit is ook weer voor, voor Trump natuurlijk een hele mooie binnenkomen met uh, de verkiezingen weer. En dan zegt hij, kijk maar hoe dat iedereen mij tegenwerkt en dankjewel. Uh, ja. wel. Dit wordt in zijn algemeenheid nooit gedaan. Zijn steun zal de doorverharden ook. Ja. ja, ik denk het wel, want die mensen, dat zijn gewoon allemaal van die rednecks. die zeggen van ja, de overheid, ze willen allemaal Trump aanpakken. Ja, maar dus die wij, steunen hem sowieso wel. Maar ik denk dat er ook een heleboel mensen, zeggen, die maar ook nog een beetje openstaan. Uh, dat die kijken van ja, die, die vent die wordt gewoon met alles lastiggevallen. Met, met allerlei beschuldigingen van dingen die ze zelf gedaan hebben. En. Ja, ja dat, dat valt wel, dat valt denk ik, alleen de harde gestaalde kaders van de eigen partij valt het uh, niet op. Maar ik denk dat iedereen die een beetje in twijfel zit, dat hij die, dat die dit wel gaat zien. Ja, ik denk ja, ook dat die hele oude democratische top gezuiverd gaat worden. Dus die, nou, die Ben Bernanke is eigenlijk vandaag al uitgevallen met de hartproblemen. Uh, uh, dan heb je... Uh, Oh, ja, die, die Elizabeth Warren, ik denk, ja, ze zeggen nog steeds dat, uh, dat uh, Clinton gaat terugkomen. <laughs> weer. Dus uh, ja, ik ben benieuwd of dat, uh, dat het gewoon is, maar dan heb je allemaal van die oude mensen waar, waar gewoon aan alle kanten corruptie aan kleeft. Uh, ja, Elizabeth Warren die natuurlijk uh, uh, klaagt over dat de studiekosten zo hoog zijn, maar ondertussen wel een paar honderdduizend dollar opstreek als onderwijzeres aan zo'n universiteit. En daar een diploma kreeg met de opmerking dat ze Indiaan was. Wat natuurlijk ook niet het geval bleek te zijn. Dus die, die oude garde die is gewoon enorm corrupt. En ik denk dat, dat je al snel daarvoor een hele. Die, die nieuwe garde krijgt, die squad, wat ze dat dan noemen, die heel extreem links zijn. Maar ik denk dat die, dat die ja, nog meer geloofwaardig zijn dan die, uh, ja, dan die oude, oude rotten. Uh, Bernie Sanders heeft iets met zijn haard. Wat zei je nou? Ja. Ja. Is hij, is dat vandaag bekend geworden. Ja, hij, hij moet, er moeten twee uh, bypassen geplaatst worden. Zo. Niet dat hij dan helemaal uitgeschakeld is, maar de man is ook wel 78, geloof ik. Ja. Ah, hij heeft genoeg geld ja. voor drie harttransplantaties, toch? Net als die Ja, ah, hij heeft ook drie huizen, dus. Uh... <lacht> ja. Ik heb nog uh, een heleboel Bernie coins. Oh god, <lacht> En je Trump coins, heb je die ook nog? <lacht> ja, nou, die zijn allemaal uh, op CryptoPia verdwenen. Oké, okay, oké, okay. hm. maar wat nog één berichtje? Oh, oh, oh, uh, leuk. Kijk, ik heb, nog post ik heb nog post gekregen deze week, hier okay. heb ik hem. Ja. Ik heb nou de Altillipas. pas. Met je Libeland paspoort? Op, nee, nee, nee, nee. Ja, met, met mijn Libeland paspoort, ja. Okay. Als je dus uh, uh, jezelf verifieert op uh, altilli.com, dat is de exchange van Hotler Enterprise, dan... Um, Kun je dus met, kun je zelf verifiëren, krijg je een pas op naam en daarmee uh, ontvang je, er zit ook een, een, een, een, een, een, een, een, een, een crypto adres aangekoppeld. Uh -huh. Nou, en nou ben ik dus, ik heb het vandaag net ontvangen, dus ik moet het eigenlijk, ik ben nog aan het uitvinden wat het nou precies is. Maar ik heb het wel allemaal aangevraagd en betaald, dus okay, ik vond het wel geinig om, uh, om het te krijgen. Maar ik, ik kan dus eigenlijk ook gewoon mijn eigen mini staartje oprichten ergens, gewoon hier in mijn huis. Dan een paspoort uitgeven en dat naar Allies sturen en dan uh, accepteer ze dat ook. Nou, dat zal per mini-staat afhankelijk zijn, denk ik. Um, en in jouw eigen huis lijkt me niet. Want uh, de grond waarop jij dat, uh, hè, die is al uh, vergeven. Dus je kan daar geen eigen staatje meer op. Uh... Ja, maar de, de, de, in geval met het Libeland, daar uh, is er ook discussie over. Hè? Ik bedoel, Kroatië ziet het anders. Dan kan ik zeggen, ja, ja, Nederland ziet het anders, ik niet. Nou, het er is wel in zoverre dat dus Lieberland wordt door niemand geclaimd, hè? Ja, wel door Kroatië, dus toch? Nee. Door Fit, toch? Door Vit Door en door Yoshi wordt het geclaimd. En die Ede Visser die daar uh, woont. Ja. Nee, het, wordt, het, het, het was vroeger Servisch grondgebied, ja. maar die claimen het niet. En alle rest claimt het niet. Dus uh, er is geen claim op Lieberland. Dat is het verschil met ja. jouw huis. Die, die Kroatische ja. agenten zijn gewoon verdwaald. Nee, die houden zich vast aan een verdrag met Servië, wat na de oorlog is opgesteld. Ja, dat is een toezicht. Uh, ja. ja, waarin ze. Juist, juist, juist. En die zeggen: Kijk, het is Servië. En dan zegt Servië op zijn beurt: Nee, zeggen, maar in Servië we, we willen helemaal niks te maken hebben met dat gebied. Oh, okay. Zou ik nog even een update, zou ik het nog even afmaken? Ja. Even. Ik heb nu deze week, uh, of ik heb net bevestiging gehad, een paar uur geleden, dat we dit weekend Lieberland.info gaan lanceren. Mm -hmm. En dan is het dus voor het eerst een alternatief op de dictatuur van uh, Vidjet Litschka. Mm -hmm. Ik heb nu de afgelopen 18 maanden mezelf heel netjes gehouden en geprobeerd om allerlei ja, samenwerkingsverbanden op te maken. Alleen, er is jammer genoeg geen land te bezeilen met Fit. Het is gewoon heel kansloos. Uh, ja, voor de duidelijkheid, voor degene die niet weet wie fit, uh, wie fit is, dat is de man die zichzelf uh, president laat noemen van uh, Libanon. Precies. En die ja. heeft dat idee van iemand anders gekregen. Hij is degene die de vlag vijf jaar geleden in de grond zette. Oké, okay. ja, er was toch gewoon een groepje en hij was er onderdeel van? Precies, ja. En, en alles staat dus op zijn naam, om het maar zo te zeggen. Hij wordt daar gepresenteerd als de, de halfgod. Mm. En uh, nou ja, het jammere is dat hij uh, niet zijn beloftes nakomt en gewoon de boel loopt de flessen. Mm. Zo simpel kan ik het gewoon uitdrukken. Mm. Uh, hij is ook niet echt gekozen en... ooit, hè? Hij is nooit gekozen als president... Op het moment dat de vlag werd geplant waren er drie Liberlanders en dat was Fit en zijn vrouw en uh, nog iemand en die hebben toen unaniem hem als president oh, okay. gekozen. Hij is wel met... gekozen door de mensen die toen aanwezig waren, <laughs> zoiets. Ja, ja. Maar het probleem maar ja, met democratie kan... is, daar komen later meer mensen bij en ja, die, die hebben nooit gestemd op hem ofzo. Precies. En het punt is, je kan pas president zijn als, er, als je je titel verdedigt. Als jij je titel niet verdedigt, dan ben je geen president. Dus dat is gewoon ja, ja, dat logisch. Dat is toch op zijn manier een beetje, door jou helemaal zwart te maken. Dat is zijn manier om zijn titel te verdedigen. Zo kun je toch ook zien. Ja, precies. Dus als jij, als jij hem geen president noemt, dan gaat hij allerlei onwaarheden over jou verspreiden op het internet. Dan gaat hij tegen allerlei mensen zeggen. Ja, gewoon een hoop dingen om jou uh, maar te beschadigen. En dat is dan de manier waarop hij strijd levert om zijn titel te behouden. Ja, het is erg jammer dat het op die manier moet gaan. Ik bedoel, uh, ik ben toch uh, nu inmiddels, nou het zal zijn, een, uh, meer dan een jaar verwijderd van familie en vrienden, omdat ik me graag wil inzetten voor, uh, voor zijn idee. En als het dan zo met je wordt omgesprongen, dan uh, toont het alleen maar aan dat hij niet de juiste persoon is om dit land, uh, ...op de kaart te krijgen, want hij heeft niet de, zeg je dat, de teamspirit. Hij denkt daadwerkelijk dat hij in zijn eentje Liberland kan oprichten. Huh. Nou ja goed, uh, ik, ik heb inmiddels genoeg uh, onzin van hem gezien. Hij kan er helemaal niks van, dus uh, zo simpel is het. Je ziet maar weer, het eerste liber libertarische staatje ter wereld... ...is, is nu al een, een, een, een, een ja, dictatuur. Ja, precies. Ja. En, en, en, die, die man die reist de wereld over door te zeggen dat belastingdiefstal is en tegelijkertijd heeft hij al vijf jaar niet gewerkt en betaalt hij de, de, de, de luiers van zijn baby's met donatiegeld. Dus weet je wel, uh, het drank. is een eh, punt. Ja, en drank. En dan rijdt hij af en toe zijn auto kapot als hij veel gezopen heeft. Dus daar mogen we dan ook nog wel geld aan het geven met z'n allen. Het zijn dus, allemaal uh, allemaal ja, ja, ja het alle, alles wat hij uitgeeft in zijn leven, dat zijn Lieberland hij hij heeft nog nooit gewerkt. Dus ja, zo gaat het uh, in het leven van Wit. En ik, ik zeg al, het is op zich allemaal niet zo'n punt. Maar dit is geen diefstal. ik bedoel, het is toch vrijwillig gegeven. Er werd alleen niet bij verteld van waar het aan uitgegeven ging worden. Nee, nee, nee. Uh, of officieel, als, als de grondwet van Lieberland van kracht zou zijn... ...mag er alleen aan diploma, uh, uh, kost, diplomatieke kosten. Ja, is um, dat is meestal drank. Toen de diplomaten overal ter wereld, toch? Drankenhoeren. <lacht> ja. Dus wij, wij, hebben, wij hebben drie posten op onze winst- en verliesrekening. Dat is diplomatieke kosten, veiligheid en, uh, en nog iets. En, en verder wordt er ook niks gespecificeerd. Dat gaat gewoon allemaal lekker naar wits uh, rekening en uh, weet je wel... Ja, als je de vragen over stelt, krijg je geen antwoord. Als je suggesties doet hoe het geld besteed kan worden, krijg je geen, uh, krijg je geen inspraak. Dus, nou, het wordt tijd dat, uh, dat de wereld dat te weten komt, Johan. Want het heeft nu lang genoeg geduurd om zo te zeggen. Ik, weet, ik moet het even goed zeggen. Uh, we hebben hem alle kansen gegeven om het gewoon te bewijzen. En jammer genoeg bewijst hij keer op keer dat hij onze vertrouwen niet waard is. Dus ja, op een gegeven moment moet je dan... Uh, dan ook daar gewoon aan handelen. Hè? Moet je dat gewoon eerlijk uitspreken? Ik bedoel, dit, dit, wat ik nu ga doen met Liberland.info heeft in zekere zin het risico in zich dat heel Liberland onderuit zou gaan. Maar dat, dat heb ik dan toch nog liever als dat Fit de komende vijf jaar mensen uh, moet gaan voorliegen om geld uit hun zak te kloppen. En dat het dan na vijf jaar alsnog onderuit gaat. Want ik heb geen, wat ik al zeg, ik heb geen vertrouwen in Fit. Uh, hij, hij heeft te vaak tegen mij gelogen en uh, hij bewijst keer op keer dat hij niet geschikt is voor wat hij nu doet. Dus ja, uh, ik zeg al, als je de, hij, laatst was Didi Taihutu hier van de Bitcoin familie. Mm -hmm. En toen uh, kwam hij zitten en toen gingen we praten en toen wilde hij uiteindelijk mijn hand niet schudden. En dat was voor mij een beetje het... Uh, het breekpunt. Als jij als politicus niet eens het, het, het fatsoen kan opbrengen om iemand een hand te schudden, dan heeft het ook echt geen zin om nog te gaan hopen dat hij in de toekomst ooit met mij gaat praten. Het is gewoon uh, duidelijk. Hij. hij uh, ja. Nou, het is niet eens dat, dat jij personen ontraten was? Was dat niet het breekpunt? Nee, dat is daarna nog gekomen. Want ja. op, op het, nadat hij dus mijn hand niet wilde schudden, uh, ben ik weer gaan praten met bijvoorbeeld zijn vriendin. En dan zeg ik, ja, dit, dit gaat echt niet goed op deze manier, hij wil nou niet eens mijn hand meer schudden. Nou, toen zei die vriendin ook, zei ze van, ja Yoshi, als jij nou per se ziet dat dingen anders moeten, en het lukt steeds maar niet om daartussen te komen, ja, dan moet je het op een gegeven moment, moet je het maar gewoon zelf doen. Dus toen zei ik, oké, okay, dan ga ik dat maar doen. En toen ben ik het zelf gaan doen. En toen, uh, nou heb ik dus mijn eerste investeerder gevonden, en dat is dus een investeerder die niet meer bij wit investeert. En op het moment dat die gozer overstapt... krijg je inderdaad op Facebook... Joosje uh, is persona non grata... want ja, dan ben ik... in zijn, in zijn, zijn vijver aan het vissen. Hè? Zo, zo ziet hij dat dan. Dat hij ziet andersom als die man dat... had zelf besloten om... Die... Tuurlijk, die, die, die, die, die, ik heb het van eerder eigenlijk... gehoord... Hè, voor de luisteraar even. Die had geen interesse meer in Fit eigenlijk. En die was anders gewoon weggegaan. Nee, ja, ja, precies. Want de plannen die Fit hem aanbood... die vond die man niet voldoende... En, en toen zei hij dus, van, ja, Fit, op deze manier kan ik niet investeren in jouw plan, want dit plan is gewoon niet goed. Uh -huh. en, en, en toen heb ik er dus eigenlijk voor gezorgd dat het geld nog wel in Lieberland gestoken ging worden. Maar ja, dat is me dus niet in dank afgenomen. En dan zegt hij dus, ja, hij, hij vist in mijn vijver. Hè, het is allemaal, volgens Fit is het allemaal van Fit. Al, heel Liberland is allemaal van hem. Er is niks bij van de Lieberlanders, het is allemaal van Fit. Dus dat is eigenlijk het hele... Ja, de hele fout de hele probleemstelling in één zin. Hij ziet gewoon niet. Er is geen team. Er is geen Team Liberland. Er is alleen maar fit en that's it. Nou ja, goed. Wit ja. <laughs> en that's it. Ja. Je hebt een leuze bedacht. Oh, <laughs> we hebben wel heel. Ik is heb hier wat vrienden. We ja. hebben al zoveel. Uh... We hebben al zoveel van die koosnaampjes voor hem. Er zijn nog wel meer dingen die rijmen op wit, namelijk. Maar ja, goed, het is heel jammer dat het gaat, Want hij schaadt gewoon het merk Lieberland met zijn onzin die hij op Facebook plaatst. Voor de mensen die het niet weten. Uh, hij heeft dus op uh, Facebook geschreven dat ik een gevaar ben voor de maatschappij. En weet ik het wat allemaal. Hij loopt me gewoon compleet af te branden. Terwijl dat hij me zwaar nodig gaat hebben in de toekomst. En uh, ja... Heel kortzichtig, heel erg populistisch, heel erg kansloos allemaal. Wat een kansloze, kansloos kind is Vidjet Litschka. Maar goed, uh, wat dat betreft leuk dat we binnenkort ook er ook wat tegen in kunnen brengen. Hè? Dat we er dus uh, gewoon dat nu, nu uit gaan dragen. En afhankelijk van hoe fit zich opstelt, stellen wij ons ook achter, anders op. Het is niet onze bedoeling om uh, negatief over fit te gaan zijn. Maar als hij ons aanvalt of als hij dus over mij bullshit gaat zeggen. Ja, dan ga ik toch op een gegeven moment, moet ik wat terug zeggen. Je kan het niet maar over je heen laten komen, om het maar zo te zeggen. Want dat, ja, je, je kan het ook dus, gewoon, uh, uh, gewoon um, beschaafd blijven, zeg maar. En dan mensen die ontdekken ja. vanzelf wel wat de waarheid is. Uh. Dat proberen we dus ook wel. Ja. Maar ja, ik heb zoveel shit over wit. Dat wil ik niet weten. Ja, ik ja. heb een hele tijd... <laughs> <de kriksong, laughs> dat was dat andere woord wat op wit rijdt. Ja. is shit van wit. <laughs> ja. ja goed, ik wil het, ik, ik wil het eigenlijk niet... Uh, ik wil het allemaal niet op de We hebben nog altijd zo'n moddergooien gebeurd, dat iedereen modder naar elkaar gooit. En dan, ja, dan, dan, dan, dan snij je jezelf ook in de vingers. Hè. Dan, en en, het en het het het hele De vinden het wel leuk om naar te kijken. En die moeten kijken: hé, hey, we hebben een bitfight eh, jongens. Of wie zullen we gaan wedden? Op Josje of op Fit? Maar dan is er is altijd een derde die ermee met de eer wegloopt, zeg maar. Ja, precies. Nou, dat ben jij dan, Johan. Johan voor president. Ja, nou ja. Nee, maar dat het heel duidelijk is. De, de, de, de, mijn toekomst, mijn, mijn doel in de toekomst, is niet het kapotmaken van VIT. Ja. Mijn toekomst is het opbouwen van Liberland. Ik denk wel dat de grootste obstructie daarvoor, de grootste uh, bottleneck die door moet, is op dit moment VIT-Jet Die moet gewoon aan de kant. Die, uh, laten we het anders zeggen, die moet niet meer uh, uh, uh, de controle hebben over het geld. En dan kan het best wel weer wat worden. Maar op dit moment, zoals het nu gaat, hebben wij gewoon een... Uh, nou goed, ik zei net dat ik het niet... Uh, ik hou het netjes, dus uh, dat, doen we. Mm -hmm. dat doen we ook. Maar het is, het is, het is heel moeilijk, het, is heel, uh, het kost heel veel energie om, om tegen dat soort negativiteit in te vechten. Uh, en dat is allemaal energie die veel beter besteed had kunnen worden. Dus het is, ja, het is toch een soort obstructie van uh, het ontwikkelen van Lieverland. En, en tegelijkertijd doet hij dus gewoon alsof zijn neus bloedt en alsof er niks aan de hand is. Uh, maar er zijn wel degelijk mensen die dit te ver vinden gaan. En die dus, uh, nou ja, bijvoorbeeld dan contact opnemen met mij. En die zeggen: van joh, hou je maar even rustig, want het uh, is het allemaal niet waard en uh, het komt wel goed. Dus ja. Maar als je er dan toch voor kiest om mijn modder te gaan gooien, moet je het wel even tegen mij zeggen. Dan ga ik een betting site opzetten. Dan kunnen mensen gaan gokken of op fit of op jou. Ik denk dat er in dat opzicht alleen maar verliezers zijn. Uh, nee, maar... dus die, die, uh... ja, nee goed. dat is een Echt, grapje hoor. Alweer <laughs> de toeschouders Johan die zijn, maar die vinden het hartstikke leuk. Uh, uh, hmm. Ja... Nou, nog een paar dagjes geduld. Dus hopelijk gaat het allemaal goed, want het is al een keer uitgesteld. Dus uh, ja, ik, ik heb altijd makkelijk praten. Want ik zeg dan uh, de zondag gaan we lanceren. Maar ja, ik zit gewoon op mijn bank. Maar andere mensen doen het werk. Dus ik uh, hou nog even de slag om de arm. Maar de, de, de planning nu is dat het zondag in de lucht is. Oké, okay. Libeland.info. Libeland.info. Oh, en Johan, dat weet jij misschien ook nog niet. Dat is uh, nog wel leuk. Nou vertel. Kijk even. Kijk, wacht even hoor, ik was, uh, ik was van de week jarig en toen was mijn zusje hier, toen heb ik mijn zusje voor het eerst in zoveel jaar weer gesproken en toen hadden we natuurlijk ook een, een, uh, een, uh, een boottocht naar Lieberland. En toen was het uh, heel rustig op het water. En toen zei ik: Joh, uh, waar zijn die politieboten? Ja, er zijn helemaal geen politieboten vandaag. En toen zei ik: Oh, dan kunnen we misschien wel even landen op Liberland. Oké. Okay. Dus, dus toen ben ik geland op Lieberland. En nou heb ik hier een zak met Lieberland Heb ik, uh, ik uh, opgegraven afgelopen we weekend. En die ga ik nou uh, verkopen op Lieberland.info. Dat kan voor hetzelfde geld gewoon aan de overkant van Donau. Nee, nee, want ik heb het gefilmd. Ik heb oh, okay. het gefilmd ja, maar dat, ik... ja, dat verschil zie je niet. Hè? Ik heb ook een filmpje van mij op Lieberland. <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Ik, heb het, uh, ik heb het zo gefilmd dat je... ...redelijk goed kan zien dat ik er echt sta. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, Had je die ja, al heb, op het... internet gezet? Ja, je hebt eigenlijk een zakgrond van VIT gestolen, begrijp ik. Oh jee, going to sue you. <laughs> ik zal het even goed uitleggen. VIT zegt dat hij een land vertegenwoordigt. Nee. Dus als ik al iets gestolen heb, dan is het van het land wat VIT vertegenwoordigt. Maar dat is dus niet van VIT, er is van VIT helemaal niks bij. VIT heeft helemaal geen bezittingen. Nee, nee. Fit, heeft geen bezit. Weet jezelf... woord ja, een ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar uh, maak jullie die niet een beetje te veel stennis uh, over, over iets wat gewoon 0,003% kans heeft om realiteit te worden? Nou, nou ik zeg 0,005 hoor. Dat, uh... Kijk, die die even patrouilleboten even. blijven jullie daar wel weghouden. Dus eigenlijk zitten jullie er, nergens om te vechten, toch? Nee, maar. Die 0,003% die is volgens mij natuurlijk al veel te laag. Het is 50-50. Ja of nee? Hè? Zo denk simpel is natuurlijk. Je? Ja, <laughs> je kan het of wel of niet. Nee, nee, nee. Maar goed, stel dat, het, uh, stel dat, het, uh, dat we 5% kans hebben. Ik denk dat die 5% kans uh, ja, best wel te laag is ingeschat. Dit is een. Uh, uh, een nieuw land, wat wij willen stichten. Uh, wat als voordeel heeft met de rest dat wij volledig uh, technologisch voorop lopen. En, en met dat, met die wetenschap, denk ik dat dit Lieberland, nou ten eerste op het internet best wel veel kan gaan bereiken. En omdat het een wereldwijd project is, zal het uiteindelijk, als we dat op het internet goed neerzetten, zal het. Zal het doordat het wereldwijd is, sterker zijn dan elke nationale, whatever. Want wij hebben heel de wereld tot onze beschikking en zij hebben slechts een klein deel daarvan. Weet je dat? Dus... Ja, maar ze gaan nooit, ik uh, bedoel, Frankrijk, uh, daar was al politicus, die zei we zullen nooit een tax naast Europa erkennen. Dus ja, die uh, hebben Monaco nodig, uh, Die hebben Monaco. Ja, bedoelde... maar, ja maar dat betekent, nee. maar Merkel heeft ook al een keer gezegd dat ze, Liechtenstein eigenlijk gewoon zouden moeten binnenvallen met legers of zo. Of het was Monaco of een van Andorra. Dat gaan ze nooit tolereren. Een vrij gebied vlakbij Europa in de buurt. Nou ja, kijk. Als de Google daar zit, dan doen ze het niet natuurlijk. Als grote bedrijven daar zitten. Dat, dat houdt op mijn da Dan roepen ze het alleen maar, hè? Ik, ja, ik kijk of andere het la landen het gaan tolereren. Ik uh, denk dat er uiteindelijk niemand zit te wachten op een oorlog. Laten we het zo uitdrukken. Mm. Ja. Als zo was dat waarde hier niet. Als wij succesvol genoeg zijn, dan kunnen wij met geld alles oplossen. Zo werkt de wereld nou eenmaal. Maar ik, bedoel, ja, ik, noemde, ik noemde bij mijn speech op uh, de liberland conferentie in Kiev al uh, het verhaal van die, die uh, chat en uh, Sunapre of zo, Thaise uh, vriendin. En die gast die had ook wat bitcoin geheld, En die, uh, die had gehoord van de 12 mijlzone binnen en, uh, waarbij een land. Sover ...soevereiniteit heeft, of een regering die, die meent zich tot 12 mijl uit de kust te mogen, uh, macht mogen, te mogen projecteren. En, hij, en zij hadden op 13 mijl, hadden zij dat, dat, dat ge gebouwtje neergezet. Seasteading. Ja, seasteading inderdaad. En dan dachten ze van nou, uh, hier zijn we veilig en vrij. Nee, uh, de regering hoorde van het, er vloog een vliegtuigje over, er kwam een marineboot langs... ...en gelukkig waren ze niet, maar het hele spul is ontmanteld. Daar, daar hebben ze juridisch misschien geen recht toe, maar ze gaan het gewoon niet, uh, ja, niet tolereren. Dat, en dit soort voorbeelden zijn al eerder geweest. Ook in de Pacific, een eilandje die, waar mensen gewoon op een bestaand eilandje gingen zitten en uh, hun eigen samenleving. En die, die zeiden gedacht tegen de buren. En die zeiden tegen de. Dat was een Franse kolonie. Die zeiden tegen de president. En die stuurde een marineboot op af en het werd gebombardeerd. ze zijn heel, ja, heel... intolerant. Nou, dat landje was. Die, het moment... Dat was een standbank waar ze. Uh dat nog stand bovenop hadden gestort, zeg maar, hè, met een schip. Zodat nou. het een eiland werd. Maar hm. hoeveel mensen waren dat dan uiteindelijk? Met een handjevol mensen was dat. Ja, Juist. een handjevol. Nou, dus stel dat wij nou gewoon 10.000 man hebben. in uh, Over drie jaar, hè? Want ja. ik ga nu met die. Want met ik heb info... ook geen, geen probleem mee om 6 miljoen te vergassen. Dus uh, 10.000 man hebben we ook geen probleem mee. Nou, maar toch, ja. als die 10.000... Uiteindelijk is het een kwestie van, van, van uh, de wil van de mensen, weet je wel. Dit is gewoon, uh, ja... ik denk dat je het uh, goed moet aanpakken met een hoop uh, advocaten... en uh, kijken dat je een paar bedrijf, grote bedrijven hebt die daar eventueel een brievenbus zullen vestigen. Kijk, dan, ja. dan, dan, dan heb je meer kans van slagen, denk ik. Ja, ja bedrijven durven vaak niet eens bitcoin te accepteren. Gewoon nou, uit, uh, uit het risico dat ze lopen om, om zo'n boete van een half miljard te krijgen opeens... Uh. Uh, ja. Ja. En misschien nog even een ja. in huren bij, hoe dat? bij uh, Academy. Voormalige Blackwater, zeg maar. Met een paar, uh, een paar, ja, met een paar bitcoins een legertje huren. Nou, wat ik nu als, en, als, eerste, als eerste ga doen. Wat ik nou als eerste ga doen, als dat Liberland.info de lucht in is, komt daar een investeringsmogelijkheid voor een haven. Uh -huh. Dan gaan we met het geld wat we ophalen gaan we een haven bouwen. En uh, daar in de buurt gaan we dan een community starten. Uh -huh. En dat die community, dat moet uiteindelijk, weet je wel, natuurlijk daar, daar moeten ook bedrijven bij komen en dat niet de bakker om de hoek, maar een multinational en, en, en weet je wel. Maar het begint uiteindelijk met een echte groep mensen en ik ben hier nu in mijn eentje. Wij hebben een groep mensen nodig die uh, hier komt wonen, die iedere dag bepaalde rituelen gaat uitoefenen om aan te tonen dat zij een eigen volk zijn, om maar zo te zeggen, dat ze dus hun eigen liedjes gaan zingen en hun eigen cultuur gaan uitoefenen, allemaal dat soort dingen. Zodat wij dit kunnen aantonen dat wij als Lieberlanders een apart volk zijn. Mm -hmm. En op die manier, denk ik, uiteindelijk aanspraak kunnen maken op dat land. Dat is op zich wel en, een goede en, strategie hoor. Dat, uh, denk je, kijk, als je inderdaad uh, dat hele gebied eromheen, uh, als het ware geel, geel kleur van de Lieberlanders. weet je. Een soort, uh, ja. maar dat is zoiets uh, wat ze in uh, New Hampshire ook hebben, Free State. Free State Project, Free State Project ja. ja. Tenminste, ja, dan heb je dat hele gebied daar, die heeft inderdaad, voelt zich dan op een gegeven moment meer Liberlander dan Servië. En ik heb al begrepen, voor jou tenminste, en ook voor anderen, dat uh, die streek in Servië, die voelt zich uh, een beetje vervreemd van Belgrado, hè? Ja, uit noor het noorden van Servië, waar ik nu woon, dat moet je een beetje zien als uh, Vlaanderen en Wallonië. Uh. Die en, hebben, en, en, die en hebben en evenmin dit, ook iets met Kroatië, zeg maar. Nee, niet, die, die, die zijn echt, dit is echt het boerengebied, ja. om het maar zo te zeggen, hier in het noorden. Die mensen zijn heel autonoom, die hebben eigenlijk niemand nodig, want die groeien hun eigen, eten hun eigen alles. Nou, daar zou je ook kunnen inspelen. Dus, ja. En dan heb je nou, misschien ja. straks een groter gebied dan Lieberland. Ja, dat, we heel dat, noord-, dat is twee keer Nederland. Ja. ja. In, wel maak ik maak een anarcho kapitalistische uh, samenleving zonder president. Want ja, je weet dat al met het voorbeeld van Fit, fit weet okay. je al, dat, dat gaat gewoon mis. Als iemand zich president laat noemen, dan gaat het gewoon helemaal mis. <laughs> dus, uh, je moet een ja, nieuwe titel wel... hebben, de asshole. <laughs> Want daar komt alle bullshit uit. <laughs> dat is een nieuwe titel. Uh, van, uh, jullie kiezen Ik heb een jaar de asshole. <laughs> ja, ja even, nou ja... We zullen even zien hoe het gaat, weet je. Ik, ja, ja. Ik, moet ook, ik heb dus mijn ideeën voor dat Lieberland.info allemaal gedeeld, maar of dat het precies zoals ik het nu in mijn hoofd heb ook op internet komt te staan, dat weet ik eigenlijk nog niet, dus ja, ja. het wordt nog wel spannend. Ja, ja. ja, nou ik ben benieuwd, uh, in ieder geval uh, we zullen updates uh, blijven geven. We hadden er trouwens nog één bericht liggen, zie ik hier, um, de, de mondhygienist uit uh, Ontario. Het is een, een hartverscheurend verhaal, lees ik hier. Ja, wat is er allemaal met, met hem gebeurd? Hier, hier hebben we de man. Nee, dat is een montehygiëniste. En dan moet je in Amerika, zoals voor zoveel beroepen, moet je een vergunning hebben. Dat is van de Canada, overheid. hè? Ontario. Ja, uh, yes. ja Amerikaanse. Ja, in Canada is het denk ik nog erger. <laughs> Qua vergunning. Maar dat heet dat occupational licensing. Ja, de, ja ik denk dat je als jij yoga les wil geven, moet je vergunningen van de overheid of honden uit willen laten. Of allemaal belachelijke dingen die, ja, die gewoon de klanten wel zelf kunnen uitselecteren. Maar daar moet je vergunning voor hebben. En hier moet je ook een vergunning voor hebben. Maar die uh, vergunninggever die zegt ook, jij mag geen seks hebben met je klanten. Okay. Nou, ging hij ook zijn vrouw onder behandeling nemen. Oké. Okay. Daar en is hij dus ontstonden... mij uh, zitten <laughs> Ja. En hier ontstonden de problemen. Dat deze vergunningverlener, hmm. dienstverleners, die zei: Nou, nou ben jij je license kwijt. Oh, man. <laughs> en er viel dus geen, geen, uh, geen gezond verstand, viel daar geen, uh, geen uitzondering voor te maken ofzo. Oh, There is a mandatory revocation of a professional's license for finding of sexual abuse. En uh, ja, dit geldt al gewoon als sexual abuse. Okay. Okay. Dus ja, ja dat is, uh, raar. die regeltjes die gaan gewoon leiden tot absurditeit, zou je kunnen zeggen. En dan, dan krijg je ook mensen die dat handhaven, die gewoon ja, niet, meer, niet meer zelf nadenken of zo, Maar ja. gewoon blind die regeltjes uitvoeren. Het is dus gewoon, ik sta in een concentratiekamp en ik moet zoveel mensen vergassen. En uh, dat ja, is uh, dat is mijn target. En uh, ik, ja, ik stel voor de rest geen vragen. Ik voel slechts mijn beroep uit. Ja, inderdaad. Dus following order. Ongekend. Ja. Dus nu wordt hij uh, aangeklaagd voor aanranding van zijn vrouw. Heb <laughs> <Ja. laughs> wie niet de aanklacht wel. in? De vrouw? Nou, uh... <laughs> ah, hij wordt niet aangeklaagd voor aanranding, maar hij verliest zijn, zijn uh, vergunning om zijn beroep uit te oefenen. Wat heel vervelend kan zijn, want daar heb je toch ook voor gestudeerd waarschijnlijk. En uh, daar kan je... Uh, ja, toch het beste je geld mee verdienen, probeer maar eens even wat anders te uit de grond stampen dan. Ja, ja, dat ja. Is... En, de, en de reactie die je dan krijgt, Abramson zegt, Tennessee's case is very unfortunate. <laughs> nou ja, fijn, eh, toch nog een stukje compassie zit er dan bij, hè. Unfortunately peanut butter staat er <laughs> ook. Helaas pindakaas is dat man, totaal. Vooral in de overheid blijven geloven. Ja, yeah, it speaks to the great gross unfairness in the broad sweeping nature of the legislation. Ja, yeah. ja, well, yeah, uh, uh, yeah. het Op is unfair en ja, het is toch. Ik, ik kan eigenlijk, ik wil dan weten waarom mag een een, een mondhygiënist geen seks hebben met de mensen die die hebben? Ja, misschien ze daar de fout in. Ja, dat ja, ja. zou gewoon een extra service kunnen zijn die die beleid worden. Ja, gewoon met een happy ending. Ja, yeah. hey, show. Schone, schone mond en. <laughs> Ja, ja. anders wel je ook schoongespoten. <laughs> ja. Nou, ik kan me voorstellen dat als er een verdoving bij komt kijken of zo, Ik weet ik niet of het bij de mond tegenin speelt, is, is gewoon een lokale verdoving altijd. Maar eigenlijk is dat, nou ja, is dat, uh, ja, dat, dat is ook uh, eigenlijk wel raar, inderdaad. Ja. Mag een bakker, bijvoorbeeld, stel dat je de enige bakker bent in het dorpje, en dan zeg je, ja, de bakker mag geen seks hebben met zijn klanten. Ja, maar iedereen koopt zijn brood bij jou. Dus dat betekent dat je gewoon moet met niemand seks cedibaad mag hebben. Celibaat leven. Ja, leven. Ja. Gewoon omdat jij de enige bakker bent in het dorp. Ja, als je vrouw, die vrouw mag je niet van jou kopen. Dat, dat, dat kan je ook zeggen. <laughs> ja. ja. ja, Maar goed, als je dan ook nog wel, wel met de buurvrouw, buurvrouw dat, uh, ja. ja, Het is sowieso wel raar. Dat, dat, dat er gewoon... Een, derde partijen regels zitten te breien over jouw uh, zaak, zeg maar. Hè? Dat, dat is eigenlijk al fout, natuurlijk. Maar ah, het, het is hier wel zo, ziek overigens dat de Canadian Dental Hygienist Association is supporting Tennessee in the cave. De organization has shared Tennessee's story on social media and has written, in, on, written to the Ontario government. Dus het probleem zit hem hier toch bij de wetgeving van de overheid die dit eist. En zelfs de Rechter die zegt inderdaad, uh, het is unfair, maar ja, het is te wet. Je ja, had natuurlijk ook kunnen liegen tegen die, uh, die hele uh, commissie die, uh, die het aan de gang bracht. Van uh, ja, maar ik heb helemaal geen seks met mevrouw. <laughs> ik heb het huwelijk nog niet geconsumeerd. Ja, als je eenmaal merkt dat het die kant op gaat, dan is dat wel de beste oplossing die je kan doen. Dat dus is Waar natuurlijk, want waarschijnlijk... ja, dan zegt van probleem. Ja, maar die zijn van de buurman. Ik zweer het. <laughs> die zijn van een ander. <laughs> ja, uh, moet je al een rare bochten gaan brengen, ja. Nou ja, we zijn er een beetje doorheen. Uh, en, uh, door de berichten dan. Ja, laat ik even de afkondiging doen. Dan kunnen we hierna nog even gaan doordullen. Uh, Oké. Okay. Ja, hier is de, de, de, de jingles. Even kijken hoor. Dat was deze knop. Uh, ja, hier is natuurlijk de afkondiging. En goed, ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen van deze uitzending. Dus ik ga even afsluiten. En ik wil uh, iedereen danken voor het meedoen. En uiteraard de luisteraar danken voor het luisteren tot zover. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen, uh, toedeledokie. En, ja, dat is een goed idee Bedankt voor jou wel Ja, we kunnen hierna nog uh, ongelimiteerd uh, doorhouden tot het, het installaat <laughs> zal zijn Ja, ik kan het ook niet te laat maken hoor Ik moet uh, morgen natuurlijk ook weer vroeg op